Goedemorgen. De verkoop van appartementen aan de kust daalt, dat blijkt uit de kustbarometer van de notaris federatie. Sinds corona in 2020 was er een grote vraag, maar vorig jaar is er 14% minder vastgoed verkocht aan de kust dan in 2021, zegt notaris Bart van Opstal. Die rush is eigenlijk begonnen kort na de corona lockdown en die is heel duidelijk geëindigd in 2022, zeker die eerste helft van 2022 was het een heel stuk minder en die de tendens zet zich ook nog dit jaar verder, hè, want ook dit jaar heb je ongeveer 14% minder vastgoedtransacties en je begint eigenlijk naar een niveau te komen dat we kenden van voor corona. Er is vooral veel minder vraag naar oudere appartementen, daar zijn de prijzen ook gedaald. De prijs van instapklare en nieuwe appartementen blijft wel nog lichtjes stijgen. In Brussel zijn gisteravond de Ultimas uitgereikt. Dat zijn de jaarlijkse cultuurprijzen van de Vlaamse overheid. Onder meer schrijfster Joke van Leeuwen kreeg een prijs, maar ook theatergroep Studio Orca en de Klaroenblazers die al bijna honderd jaar de Last Post blazen onder de Menepoort in Ieper. De publieksprijs was voor Vergeet Barbara van Studio 100. De musical met de hits van Wiltura. Twee van de makers, James Cook en Teil Douwe, zijn heel blij. Die mensen die daar staan hebben daar heel hard voor gewerkt. En dan doet dat heel veel deugd als er zulke prijs opeens richting Studio 100 gaat. Dat was heel fijn. Het zijn allemaal ook vrienden van elkaar. Dus dat was een hele warme groep om mee te werken. Het is mooi materiaal. Wiltura heeft prachtige liedjes geschreven. En ik denk dat daardoor ook mensen de voorstelling zo... Uh... Zo in hun hart gesloten. Vorige week raakte al de winnaar bekend van de Ultima voor een hele carrière. Die was voor choreograaf Sidi Larbi Sherkawi. In het noorden van Italië zijn er zware overstromingen. Duizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Na hevige regen zijn de rivieren er buiten hun oevers getreden. In de stad Forli is een oudere man overleden nadat hij zou meegesleurd zijn door het water. Op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en er is veel schade. En in het voetbal heeft het Italiaanse Inter zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg van Romelu Lukaku won met 1-0 van stadsrivaal AC Milan. Inter had ook al de heenwedstrijd met 0-2 gewonnen en in de finale speelt het tegen Real Madrid of Manchester City. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel voortaan zullen er meer goedere treinen... met elektrische locomotieven in de Waaslandhaven kunnen rijden. En in Gent is het nieuwe verlichtingsplan nu helemaal van kracht... en gaan de lichten in de wijken en deelgemeenten overal vaker uitgaan. Brede opklaringen vandaag in Oost-Vlaanderen. Met voldoende zon overdag, het blijft ook droog weer. maximaal 15 graden, met nog steeds een uitgesproken noordelijke wind. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven... en vind je al in de app van VRT Nieuws. Hoogstraten na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. He he. Zie zo, de dag is weer begonnen. Er is al licht en dat is mooi. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Ah, maai zeg. Het is wel mooi van die, van die cultuurprijzen. Vergeet Barbara, die zou niet aankomen. Ik heb die niet gezien. Heb jij die gezien? Het was echt heel goed. Ja, muziek van Wil. En wel Dura, ja. Altijd prijzen. De dag is begonnen. Het is drie over zes. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Ja, lieve mensen, het wordt sowieso een bijzondere dag. Nu heb ik gisteren iets gisteren. Oh, ja. Maar echt waar. Ik heb iets voorgehad, Kim. Vertel. Ja, Charlotte was het man. ding. Nu weer, lieve luister, nu weer uitgestoken. Hè? Ja, hoe, hoe, hoe lang zijn we na Pasen intussen? Vijgen. Gelach. Uh. Ja, nee. Hoe hoeveel weken intussen? Hey. Uh, vier. Vijf. Maakt eigenlijk niet uit. Nu, je weet, de, veel. Paas. de paashaas is geweest, trippeltrappel, met de ja. paasheidjes. Ja. En die verstopt hij dan overal. Wat zag ik plots in de oksel van een boom bij ons? Ja! <lacht> een paashei. En opgegeten? Nee, gelukkig was het was zo'n kartonnen paashei waar dan een stukje speelgoed in zat. Maar dat kartonnen stuk was dus helemaal opgevreten en zo. Dan dacht je van, ah oh nee, hopelijk liggen er niet nog ergens. Maar ja, mevrouw, je schrijft dat toch op, waar die allemaal zitten? Ja, nee. Nee, nee dat schrijf je niet op. Nee, die is er nooit voor gehad dat je de, nog paasheren vindt in de, in de zomer. Chocolade wel. Ja, zie je. Smolten. Kijk, ja. jij niet dus. Nee. Daar komt dat niet hey, Nee, heb ik nooit. Ordelijke, ja. ordelijke vrouw. Organiseren. Het speelgoedje nog in orde. Ja, het speelgoedje ah, nee. was in orde. Ja. Ja, het was een, een magneettegeltje. Hm. Ken je dat? Zo die plastieke magneetteeltjes, ja. Kun je aan elkaar plakken en zo. Alleen lang verhaal, maar okay. kijk. Ja, ja. En lieve luisteren, we hebben jou teruggevonden. En dat is zo mooi. Het wordt een prachtige show. Het is woensdag. Ja, goed. Peter, volgende zondag is het Pinkster. Dat is 50 dagen na Pasen. We zitten we nu 39 dagen na Pasen. Hey, goed van Dani, hè? Ja, maar ja. En heeft dat thuis rustig kunnen uitrekenen. Ah, toch wel. Dank je, Danny. En nu weten we het wel. En Pinksteren, weer een vrijdag, dag. Just. Maar ja. Goed, hè? Is er over vooral. We komen nu. Goedemorgen. De komst in Arts en Don't Leave Me This Way, 13 over 6. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Het een heel rustige woensdag. Er is uh, nog geen enkele file. Zullen we het even zo houden? Tolvij. Ja, het is zo de dag voor hemelvaart, dan heb je dat wel eens. Het is woensdag 17 mei, de dag dat je hoorde op radio 2. dat er minder appartementen verkocht worden aan zee. Dus de prijzen dalen. Ah, misschien wordt het een beetje betaalbaarder. Een badje? Ik denk het niet. Het, zal, ja, het blijft duren. Het gaat over ja. 1% procent of dat soort dingen. Weer oh, zo negatief? Ja, maar mensen met de voeten op de grond zetten. Dat is belangrijk. Ja, okay. ja, dat is belangrijk. De, oude, de oudere Wordt. appartementen zijn wel nog altijd goedkoop. Maar die moet je dan weer renoveren natuurlijk. Dan ja, ben je, je weer bezig. Wil je die oudere appartementen nog kopen? Ja, kijk. Dan, dan moet je veel investeren. En je weet niet hoe het loopt met de materiaalprijzen. Dus, het dank je wel. Uh, die van het VRT die weten dat. hè? Wacht maar even. <laughs> Jij wordt waarschijnlijk gekocht toen het op zijn duurst was. Alles. Yes. Lekker veel zon vandaag, dus pak die lente even vast. En ja, Hans van Damme die is mee. Hè. Maar wat heeft hij gezegd? Zeer goed hè. Het is vandaag geen woensdag. Ja, ja. Nee, het is. Vrijdag. Ja, dat is heel moeilijk, hè? dat is zoals met uren dat jij soms vergist. Dus eigenlijk, we weten natuurlijk wel dat het woensdag is, maar omdat morgen voor veel mensen een vrije dag is, ja, is het ook een beetje vrijdag. En tegen vrijdag of zaterdag weet je eigenlijk niet meer welke dag het is. Heerlijk. Dat. Ik kan er vandaag voor zorgen dat ze het onderzoek naar kanker nog beter kunnen doen. En dat allemaal met Peter van de Veiling. We hebben hier vijf exclusieve kledingstukken van bekende Vlamingen. En over een half uur lanceren we deze actie officieel. Ik u u al even kijken. Uh, Kim, ja, misschien toch wel even kijken wat, uh, wat zie je allemaal op dit moment. Ja, dus Het is allemaal begonnen met het hemd van Jean-Marie Pfaff. Dat is gesigneerd door heel veel bekende gasten. Mm -hmm. Ik zie van uh, Mathieu Terijn van Bazaar bijvoorbeeld. Wim Soethaar. Pomeline Thijs. Natalia Thijs. Niels enfin, staat de staatsbader? Ja, staat helemaal vol. Dan hebben we uh, de shiny schoenen van Natalia. Maatje, even Ga kijken, sorry, momentje. 41. Okay. <laughs> de hoed van Gustave. We hebben het roze T-shirt met een print op de achterkant van Madonna van Janni Casalsis. En dan oh, de enige echte jas van Tom Waas. Oh, maar het, prachtig. Oké, okay, rits is kapot, maar de knopen werken nog. Zeg Christel, Christel Lyon uit Berlaren. Goedemorgen, Christel. Goedemorgen, Peter. Hallo, lekker wakker geworden. we hebben gelogen. Ja. Want ik zei geen file, maar wat is er gebeurd? Uh, ik sta momenteel in Dendermonde aan de autokuring. En er zijn zeker 30 wagens voor mij en ondertussen al 20 wagens achter mij. Dat is altijd, hè? De... Miserie. Ja. Daar is het altijd, Phil. Ja, ik heb jammering. daar echt eens een halve dag gestaan. Nee, dat is eigenlijk zelfs niet waar. Vijf uur gestaan. Hè? Ah, wel, dus oh. ik had zo'n kaartje gekregen met corona. En dan had ze heel veel achterstand. Ja. En uh, toen ik belde voor een afspraak, ja, kon dat alleen maar nadat mijn auto niet meer gekeurd was. Dus ik moest gewoon zo gaan aanschuiven. Ah, ja, ja, ja, en iedereen ja, ja. moest dat doen. Ja, en ja. dus... Oh, Vijf uur. Vreselijk. Christel, het grote voordeel dat je daar staat aan te schuiven, wat is dat? Uh, ik kan naar de radio luisteren. Ja. Die zo. En heb je, je hebt een telefoon, dus je kan sms'en. Ideaal. Ja. Hou die klaar, he. over ja. een half uur. Dan beginnen we eraan. Ja, oké. Okay. <laughs> Guusje mee, Wies. Zij alleen maar dan. Had de nacht al moeten horen. Het is wonder. Ze halen me in, een oogopslag. Ze brak dwaas door alles heen. Voor mijn hart ging het te snel. En mijn hoofd mocht het niet weten. In een De liefde onvoorspelbaar is Mijn hart is nieuw, het is van Guus Mewis en gisteren is er iets gebeurd. Uh, misschien heb je het gemist, net daarom. Er is iemand en die heeft uh, dit gezegd. MC Kenzie. Wat is MC Kenzie? MC Kenzie, je hoort het allemaal over twee minuten. Oh, Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het plezantste nieuwsoverzicht van de week. Met Ruben van Gucht, Rob van Oudenhoven en muziek van Reggie en Maxime. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit de Oude Post in Halle. Zaterdag om 8 uur op Radio 2.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 Stel voor 1 juli om nog te kunnen genieten van een fiscale aftrekbaarheid tot 100%. Zeg Audi, wat is de die?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 Pixel Pro, een energiecontract precies op maat van je onderneming. Met een gas- en elektriciteitstarief afgestemd op je beroepsactiviteit. Pixel Pro, geïnspireerd door jouw energie. Meer info op TotalEnergies.be Goedemorgen, morgen. Joehoe, zijn we weer. Het is 22 over 6. Ja, dit is, dit is een, ja, een beetje een mooie dag toch wel. Uh, het heeft te maken met dit woordje. MC Kenzie. MC Kenzie. Wat is er nu precies gebeurd... Ja, het, was, uh, het was feest, een beetje grappig ook, wel in een parlementaire hoorzitting... over een heel ernstig onderwerp rond B-Post. Charlotte van het Nieuws, wat is er aan de hand? Zeer ernstig inderdaad, want er is al een maand veel te doen rond B-Post. Er zouden illegale prijsafspraken gemaakt zijn... over een contract dat B-Post onderhandelde om krantenrondes te doen. Ze wilden dat binnenhalen. B-Post zou ook voor andere uh, aanbestedingen dingen niet echt helemaal goed gedaan hebben... namelijk te veel mm -hmm. geld gevraagd hebben. Er was ook belangenvermenging... Uh, Gisteren was daar een hoorzitting over in het parlement. En Bipost, voorzitter Annaar, die moest zich verantwoorden. Daar kwamen dan reacties op, onder meer van Vlaams parlementslid Nathalie de Wil van Vlaams Belang. En ze had het uitgebreid over de rol van het consultancybedrijf McKinsey. Of Is het iets anders? McKinsey of MC Kenzie. We gaan even luisteren wat de mevrouw allemaal vertelde. Die vroeger voor MC Kentie werkte om deze berekening op te stellen voor BIPOS en nu als hoofd van de studiedienst van de PS werkte. En als we even kijken naar het adviesbureau MC Kenzie, Kurt Pirlo... Werd voor MC Kentie ook Johnny Thijs. Werd voordien bij MC Kentie Henry de Romree, die schepperde tussen MC Kentie en BIPOS. En Koen Alterman, financieel directeur, ad interim bij BIPOS, die op het heden nog steeds gebruik maakt van de kostprijsboekhouding van Capras en MC Kenzie. En voordat ik het vergeet, ook u mijn gaan naar. Heeft als hij me niet verhest... Zeven jaar gewerkt bij MC Kinsey. Nee. Nee. Dus ja, ja McKinsey. Uh, McKinsey, MC. MC Kinsey, acht keer had ze het daarover. Dus acht ik weet keer. nu niet, moeten we het nu hebben over MC Donalds als we fastfood gaan eten? Of, ja, uh, ja, MC Cartney uh, was ook nog ja, een keer, natuurlijk. Voorbeeld. Maar het, het is, ja, het ja, je hebt dat ook zelf, zelf ook al eens gehad dat je dingen verkeerd uitspreekt. Ik dacht bijvoorbeeld, Filiberke van, uh, van Jommelke, ik dacht al dat het Filiberke was. <laughs> ja, maar ja, dat soort dingen. Ik dacht dat Constantinopel, van Kiekeboe vroeger, ik las Conastipol. <laughs> en ik vertelde altijd tegen mijn ouders over Conastipol. Een kind tot daartoe, ja. maar... maar toch, MC Kunzi. Dat is misschien wel een beetje jammer. Ik lust heel graag een MC Flurry. <laughs> ja, dat soort dingen. Ja, kijk, het kan gebeuren, maar ja, het ging over zo'n zware onderwerp. En iedereen zat daar te lachen, ja. maar... maar... het mag ook al zo ja. echter zijn, hè. Maar goed... We hebben nog een filmpje klaarstaan en dat zijn eigenlijk actuele beelden van Peter van der Vijre vorige week in Liverpool. Je moet maar even kijken. Ik ben mij nu vreemd aan. Nee, nee, ja, nee. Dat knopje. Ja, ja. Ja, laat maar. Andere knopje. Ik ben zeer benieuwd. Ik heb ja. het nu wel niet gezien, maar dat is dus, uh... We gaan nog eens proberen. Misschien ja, en, en wat, was, wat moest ik zien eigenlijk? Ja, ik, ik ga kijken. Ja. Dus, het komt eraan nu. Dus Peter, ja. jij zat vorige week in Liverpool. Hè, en er was een filmpje van een man die eigenlijk uh, vissen kan vangen met crocs. Hé? Ja, echt heel vreemd. Maar waarom dachten wij dat jij dat was? Want jij bent een fan van... Van crocs, ja? ja. Die ben, ben helemaal niet mee ja, maar het is ook niet erg. ja, kijk, <laughs> we hebben het beeld nodig bij de verrassing. ja, je, je, ja, ja Een ja. verrassing voor Zullen... jou en het beeld stond klaar, maar kijk, het is, het is. ja, ik vind het spannend allemaal. kan je het straks laten zien? ja, laten we straks even zien. dan weten de mensen weer hoe groot de kroks van jij eigenlijk wel niet bent. Ik versta er geen bal van. Maar het is vast heel grappig voor de mensen die ja. erbij waren. ja Voor Charlotte en mij wel. Ja. Ja, ja. Oké, ja, ja. Ja. Ja, okay. we moeten het even hebben over het dorpje Halstad. wordt overspoeld door toeristen. Lieve mensen, je kent dat dorpje Halstad. Het heeft te maken met... Ja, vertel eens wat is er aan de hand. Het is in de Oostenrijkse Alpen, dat dorpje. En het werd als inspiratiebron gebruikt voor de Disneyfilm Frozen. En ja, die film is nog altijd heel populair. Ja? Maar dat dorpje dus ook. Hè. En er komen daar zodanig veel toeristen dat het gemeentebestuur houten schuttingen heeft geplaatst eigenlijk helemaal rond dat dorpje om, om echt te hopen dat selfiejagers daar allemaal weggaan. Okay, dat ja. dat mensen het... dus geen foto's meer nemen ja, dat is in, het, zo... in het frozen dorp. Het is een beetje zoals zouten landen daar ook. Dan ja, ja, ja, massaal ja, veel mensen kwamen ja, naar de ja, hit ja, natuurlijk. Ja. Voilà. Ik hoor net, ik heb even gecheckt, uh, blijkbaar het televisiesysteem is even kapot. Vandaar dat we de beelden niet konden zien. Ja. Ben, of, ben wel... of het was zo om te lachen en voor jou dat zelfs het niet ja. uit te zenden valt. Ik ben oh, nu oh, echt heel benieuwd op. hoor. Ja, ik ga het straks laten zien. Ik hoop dat we ze straks kunnen laten ja. zien. Zullen we Let It Go van Demi Lovato nog eens spelen? Voor de mensen, ja. die hebben dat graag. natuurlijk ja. MC Kenzie. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Dit is niet meer de vader. Peter en Kim. BRT Radio 2 Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn my back and slam the door The snow glows white on the mountain high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 Don't let them see, be the good girl you always had to be, conceal, don't feel, don't let them know, well now they know, let it go. Demi Novato en Pascal de Bont is nog aan het bekomen van het feestje dat RWDM-kampioen is geworden op zo'n mooie dag. Het is half zeven. Zometeen meteen een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. De verkoop van appartementen aan de kust daalt. Sinds corona in 2020 was er een grote vraag, maar vorig jaar is er 14% minder vastgoed verkocht aan zee dan in 2021. En de Ultimas zijn uitgereikt, de jaarlijkse Vlaamse cultuurprijzen. Onder meer schrijfster Joke van Leeuwen kreeg een Ultima, maar de publieksprijs was voor Vergeet Barbara van Studio 100, de musical met de hits van Wiltura. Ze heeft de Dinkske niks gewonnen? Dankske, MC Kensi. Nee, niks gewoon. Jammer. Volgend jaar. Ja het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Voortaan zullen er meer goederentreinen met elektrische locomotieven in de Waaslandhaven kunnen rijden. In Bundel Zuid, dat is de belangrijkste sporenbundel van de haven, een plek waar veel sporen samenkomen. Elke dag passeren er heel veel internationale goederentreinen en elektrische bovenleidingen zorgen ervoor dat de transport en het doorrijden vlotter kan verlopen. Thomas Baken van Infrabel. We moeten een wissel doen tussen een elektrische locomotief naar een diesel. Locomotief. Ja, en dat betekent natuurlijk heel wat tijdverlies, want daar moeten heel wat veiligheidsprocedures worden toegepast. Dus als je dat wegneemt en je zorgt ervoor dat men vanuit het hinterland rechtstreeks tot bij de klant elektrisch kan rijden dankzij die bovenleidingen, ja, dan heb je natuurlijk enorme tijdswinst. Tot nu toe waren er al op tien sporen elektrische bovenleidingen aangelegd en nu komen er nog eens tien bij. In Gent is het nieuwe verlichtingsplan nu helemaal van kracht... en gaan de lichten in de wijken en deelgemeenten overal vaker uit. De laatste aanpassingen zijn gebeurd. Van zondag tot en met donderdag is het van middernacht tot vijf uur ochtends donker. In Gent zijn er 70 meldingen al binnengekomen over dat nieuwe verlichtingsplan. De stad belooft eind volgend jaar een evaluatie. De maatregel kwam er om geld en energie te besparen... maar om hoeveel geld het dan gaat dat Gent minder uitgeeft... dat is op dit moment niet duidelijk. De Gentse architect Marie-José van Hee is in de prijzen gevallen op de Ultimas ook, de Vlaamse cultuurprijzen. In de categorie architectuur en toegepaste kunsten was hij de winnares. Van Hee is vooral bekend van de stadshal in Gent, ook wel bekend als de schaapstal. En van Hee kreeg een paar maanden geleden een broerte, sindsdien verblijft ze in een revalidatiecentrum. Dus het was Michel de Vos, een goede vriend van haar, die de trofee kwam ophalen. Toen ze twee maanden geleden te weten kreeg dat ze de Ultima zou winnen vanavond, had zij een extra motivatie. En sindsdien moet ik eerlijk toegeven dat zij letterlijk de weken heeft afgeteld. Wel verdiend zou ik zeggen en ja, een extra motivatie om ervoor te gaan en verder het genezingsproces voor te zetten. Maar wij geloven erin en we gaan eraan werken. In het cultuurcentrum van Lokeren is op zoek naar een street artist die een kunstwerk wil maken op de gevel van zijn gebouw. Nu is de muur nog grijs en saai, en daar wil het centrum dus verandering in brengen. Het kunstwerk zou ongeveer 75 vierkante meter groot moeten worden. Iedereen kan een voorstel indienen. Anne Verstraten is directeur van het cultuurcentrum. Het liefst van al eh, zouden we graag hebben dat het iets te maken heeft rond kunst en verbeelding. Eh, omdat we natuurlijk ook een cultuurcentrum zijn en dat dat onze core business is. Eh, maar eigenlijk zijn we vooral benieuwd naar de artistieke interpretatie van de kunstenaars. Het wordt een rustige weerdag, wel wat koeler ook. maximaal 15 graden, noordelijke wind en brede opklaringen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws. Ja, we fietsen toch lekker na beter weer. Moeten, moeten. Mona van het verkeer, hoe rustig? Ja, inderdaad. Opvallend rustig. Wel wat gevaarlijk aan het worden nu op de E40 van Gent naar Brussel. Want even voorbij Aalst is de rechterijstrook versperd door een defecte vrachtwagen. En die file begint toch een beetje aan te dikken. En dan op de Antwerpsring naar Gent gaat het tien minuten trager tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Mona, heb jij je gsm bij? Ik heb mijn gsm bij. Ja, ken je het nummer al? Oh, dat is een MS nummer Ja! Nee, ik ken het nog niet. Ik geef het jou even: 43-42. Ja, ja. 43-42. En wat denk je? Ga je voor de schoenen, het hemd, de hoed. De ik gas. vind die schoenen wel echt machtig. Ja, maatje, <laughs> maatje 41. Ja, iets te groot, maar ja. Wel cool om even op te zetten <laughs> ja. zo. Hè. En gesigneerd door Natalia. Voilà. 43-42, hou je klaar, zometeen officiële startschot. Nieuw. Plus.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 De verjaardagsaanbiedingen gaan verder bij Brico. En bij Brico Planet. Op 19 en 20 mei krijg je 15% korting op alles. Bij aankoop van minimum 10 euro. En met je getrouwheidskaart. In alle winkels van Brico. Brico Planet. Brico City en op Brico.de. Voorwaarden in de winkel. Jouw morgen telt voor twee. morgen. Peter en Kim Radio 2. <sleuken>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 But you did I can't stop the I can't stop them. Nothing I can see but you When you dance, dance, dance I see the good good up on you So just dance, dance, dance I stop them. All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance, dance, dance. dance, dance Ain't nobody leaving soon So, so keep dance Justin Tumbley, kenstaanbeveling. 20 voor 7. Bon, neem even je televisie erbij. Kan op VRT 1, op de app van Radio 2. Het kan zelfs op VRT Max. Ik denk dat CNN zelfs een lijn gelegd heeft op dit moment. Want het wordt een belangrijke dag. Kim, wat zie je staan allemaal? Ja, dus um, ja, Jullie weten het al, Peter van de Veiling gaat vandaag van start. En we hebben alle uh, stukken die jullie kunnen winnen hier uitgesteld in onze studio. Mm. Ik zie een hoed van Gustave, die ondertussen wereldberoemd is na het Eurovisie Songfestival. Ik zie heel blinkende schoenen van Natalia, maatje 35. Dat is niet waar. Ik zie een witte hemd uh, van Jean-Marie Pfaff met allemaal handtekeningen erop van bekende mensen. Een roze T-shirt van Janica Zaltis en een zwarte jas van die hij gedragen heeft in het verhaal van Vlaanderen. Maar mensen denken: van, wat doe ik daar dan mee? Ja, het leuke is, je kan ermee uitpakken als er bezoek is, bijvoorbeeld. En die kunnen van jou zijn, kan dan met één SMS van één euro. Je kan heel de hele dag SMS'en. De voorkeur stuur je naar 4342. We gaan het een beetje officieel maken. Radio 2 Peter van de Veiling. Maar ja, stel je wil die schoenen van Natalia. Ja, er is iemand die wel wil. Ellen van der Perre, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ellen, je bent al twintig jaar fan van uh, Natalia. Van uh, je hebt ook een verhaal dat te maken heeft met kanker. Vertel eens. Ja, klopt. In uh, 2012 ben ik, ik mijn vader verloren aan kanker, uh, mm. mijn hersentumor. En ja, mijn onkel momenteel, die vecht daar ook nog tegen. Die verschrikkelijke ziekte dus. Een on... berichtje kan zeker geen kwaad. Ja, en ook vooral op die manier kunnen ze onderzoek doen. En ooit, ooit is de bedoeling om de wereld kankervrij te krijgen. Dat willen Laat we daar gaan doen, ja. ja, Absoluut. Ja, die schoenen van Natalia, wat zou je daarmee doen, Ellen? Ho, zoals je zei, ik denk er al hier mee pronken. Want ik denk niet dat ze me zouden passen. Dus, <laughs> uh, maar uh, ja, na twintig jaar fan... Dacht ik, waarom niet? We het is proberen het. 41. Ah, wel, ja, dat heb ik ook, maar ik denk in breedte dat het niet zou passen. Oei, oei, oh, dat weet je niet. Maar wat? we weten het niet, we weten het niet. Je kan het proberen, maar het is inderdaad dat ook een heel mooi verzamelobject voor is, fans. Absoluut, het is, het voilà, is dat is eigenlijk het, het ding. En ook vooral, het is mooi gehandtekend. Je ziet ja. meteen ook in de zool wat ze, wat ze erop geschreven heeft. Oké, okay, lieve mensen, hoe moet dat dan? Bijvoorbeeld die schoenen, dan sms je heel simpel: het woord schoenen. Naar 4342. Dat is ja. alles wat je moet doen. doen. Of bijvoorbeeld hoed. Hè. Hoed Naar 4342 enzovoort. Jas. Hemd, t-shirt. T-shirt. Dat. We gaan het proberen. Neem even allemaal je smartphone of je gsm. Een ticketnummer 4342. Zie je zo, even een hamertje erbij. Waarom mag ik niet met die ham? <coughs> nee, je doet dat. Hallo. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Nee, we gaan op mij beginnen slaan, zo ga ik. Maar nee. We wil gewoon veiling officieel aftrappen. Stuur het woord schoenen en druk op verzenden. Heel veel succes, Ellen. En vanavond tussen vijf en zes hoor je of jij het bent geworden of niet. Toon je hart en stuur nu een sms met schoenen naar 4342. 2. 1 euro per bericht voor Kom op tegen kanker. Allee, blijf eraf. Ik was dat niet.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 Animal, est-ce qu'après tout c'était pas si mal J'empile, empile des questions tellement banales Problème, je me demande si c'est moi Qu'on prenne la cocu qui pourra Je vais tout brûler Tissa, mama mia. Margot van de Regio. Het is vandaag met bloed. Het is echt drama. Margot van de Regio die gaat los voor bloed in Brugge. Pas op, niet zomaar bloed. Het is heilig bloed. Dat is wel mooi. Je hoort en je ziet haar op dit moment in de app van Radio 2. Goedemorgen, Margot van de Regio. Ja, ze ziet er nog niet te bloederig uit. Alleszins, op dit moment. Ziet er fris uit. Ja, ze van nog wel. Zeg, Margot, het is wel zo dat we jou heel slecht horen. Kun je nog eens iets zeggen? Ja, oké, okay. dat, uh, dat wordt dan helemaal niks. Nee, nee dat is waar, hè? ja. Nee. Nee. ja nee. Ook geen, nee, ook geen klank. Kan allemaal gebeuren. Hè. Misschien hier even kijken. Nee, daar zit ze ook niet. Oké, okay, dan zullen we zo meteen even terugbellen. You're gonna hear my voice when I shout it out loud It's my Natuurlijk wel. MC Kunsi. Nee, nee, het is. Een... Margot van de Regio. MC Argo, goedemorgen, dag Margot van de Regio. Hey, hallo, goedemorgen. Ah, dat hebben we hebben jou nu wel te pakken. Zeg, van de Regio. Het ging effectief over bloed, over heilig bloed. Ja, het is een belangrijk bloed. Vertel eens, wat gaat er gebeuren? Ja, Morgen is het een belangrijke dag in Brugge, want dan vindt de heilig Bloedprocessie plaats. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is echt een gigantische optocht door de stad. Ze verwachten daar morgen... 45.000 man uh, voor die optocht. Daar wordt dus heilig bloed vervoerd. Van wie? Daar ga ik je straks alles over vertellen. Uh -huh. Maar vooral, er zijn 250 mensen die dat allemaal vrijwillig in goede banen leiden. En ook meer, bijna 2000 mensen die daarmee in die optocht lopen. Die moeten allemaal geschminkt aangekleed worden. Die moeten ook allemaal een bruik opzetten. En die uh, attributen, die worden vanochtend allemaal geleverd in de stadzallen in Brugge en uitgesteld, zodat alles klaar ligt voor morgen. En ja. ik ga daar een beetje gaan helpen. Ja, zonder oneerbiedig te zijn. Het lijkt een beetje als James de Musical voor gevorderden, maar dan in Brugge. Ja. Wauw, heel straf. En dat, dat ja, heilig bloed, we gaan het straks allemaal horen wat het, wat het is. Maar vooral, jij bent ook in volle voorbereiding voor morgen, want jij doet mee aan de duizend kilometer voor, kom op tegen kanker. Hoe zit het met de voorbereidingen, Margot van de regio? Um, wel, ik, als ik nu even terugkijk op de voorbije maanden, heb ik minder geoefend dan ik zou moeten oefenen, maar dat komt door het slechte weer. Ja, ja. Al is de goed wel. En ik denk dat dat al de helft van het werk is. En hoeveel kilometer doe je morgen dan bijvoorbeeld? 125. En heb je al ooit 125 kilometer gefietst? Ja, ooit wel. En ah, ik ah, weet toen. dat ik steen dood was, maar uh, ah. ja. Weet je, die vrouw van gisteren zei het: de sfeer is daar fantastisch. Dat gaat er mij volledig door sleuren. Ja, en we zijn vanmorgen ook bezig met Peter van de Veiling. Dus stuur een sms'je 4342 voor een jas, een hoed of schoenen. Of ja, ze komen lekker binnen, alleszins. Margot, zeg veel succes en zometeen. Doei! Oeh. Yeah.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 Hey, hey, hey, ik voel me sexy oh, als hey, ik dans. Steek ik mijn hand op, op. ga mijn voeten zo uit. Ik zie de sexy op. als ik dans. Gooi jij hey, je haar door, swingen je heupen zo lekker dat hey, ik te gaan hey, vallen. Als ik dans. Zo steek ik mijn hand oh, oh, op, op. ga mijn voeten zo maar Ik voel me sexy dans. als ik dans. Gooi jij hey, je haar door, hey, swingen je heupen zo lekker dat het te, je te je gaan vallen. Als ik dans. Goeie morgen Peter en Kim. Radio en het was Bea Luna en de Dinky Toys Declaration de Amor. Het wordt zomer, je voelt het zo onwaarschijnlijk hard, ook hier bij Radio 2. Grote honger? Bestel dan bij Colmar het voorgerechte of dessertenbuffet voor maar 7,95 euro extra bij je hoofdgerecht. Reserveer nu op colmar.be Swipen, dat is 13 in een dozijn. Een serieuze relatie, dat is 1 uit 1000. Jij die de liefde van je leven ontmoet, daar doen we het voor. Parship vindt een partner die echt bij je past. Wij, wij willen gezellig gaan eten voor een lekkere prijs. Kom maar. Met lekker veel keuze en drankjes inbegrepen. Dus wij gaan lekker naar... Kom maar, dat is de lekker slimme keuze met heerlijke hoofdgerechten. Al vanaf 12,95 euro dranken inbegrepen. En die à aan volonté. Bij Ixina engageren we ons voor een kwaliteitsvolle keuken. Met Duits vakmanschap en 10 jaar garantie. Ik na ja aan je dromen. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Zoet en sappig voor bij de picknick en zonder twijfel het kroontje op een geslaagd lang weekend. Aldi, altijd slim. Je kijkt nu al uit naar het moment dat je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok kan winnen in het legendarische radiospel Punto Punto. Goeiemorgen. dag. 7 uur VRT Nieuws, Charlotte Krul. Goedemorgen. De vastgoedverkoop aan de kust is sterk gedaald. Bij de Vlaamse cultuurprijzen, de Ultimas, krijgt de musical Vergeet Barbara de Publieksprijs. En Intermilaan speelt de finale van de Champions League voetbal. De verkoop van appartementen aan de kust daalt. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notaris-federatie. Sinds corona was vastgoed aan de kust heel erg populair... maar vorig jaar daalde de verkoop met 14 en dat tegenover 2021. De gemiddelde prijs van een appartement aan zee... is wel zo goed als hetzelfde gebleven, zegt notaris Bart van Opstal. Aan de ene kant zie je dat er een behoorlijke grote vraag is... naar appartementen die goed in orde zijn. En daar zijn de prijzen toch nog nog lichtjes aan het stijgen. Maar aan de andere kant zie je dat er veel minder vraag is naar de oudere appartementen. En daar zie je dat daar toch wel de prijzen behoorlijk aan het dalen zijn. Natuurlijk, als je die twee tendensen samenneemt, ja, dan kom je inderdaad aan een stabilisatie van de prijzen. Als je vanaf 1 juli je sociaal energietarief verliest, dan heb je vanaf dan ook geen recht meer op een Vlaamse premie voor energiezuinige Toestellen. Je kan daarmee bijvoorbeeld een energiezuinige koelkast, wasmachine of droogkast meekopen. Voor, voor elk toestel is een premie van 250 euro mogelijk. De Vlaamse overheid raadt dus aan om die premie aan te vragen voor 1 juli via fluvius.be voor wie het sociaal energietarief verliest. De leerlingen van zo'n 300 scholen in Vlaanderen en Brussel gaan vandaag in het paars gekleed naar school. Het is internationale dag tegen holebie en transfobie. En door paars te dragen willen ze laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zegt Dries de Smet van Wel Jong dat de actie organiseert. We dragen vandaag paars omdat we op die manier eigenlijk solidariteit willen tonen, steun willen tonen aan het feit van jullie mogen er zijn. De basis is een beetje de basis van alles, maar vanuit die basis willen we wel verder gaan en proberen we leerkrachten ook aan te zetten om in de klassen zichtbaarheid te geven en ook meer kennis te geven over het thema, om te tonen van wat is er nog nodig of wat is er leuk aan, wat kunnen we eruit leren.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 in het noordoosten van Italië zijn er zware overstromingen. Vooral de streek tussen Bologna en Rimini aan de Adriatische kust is zwaar getroffen. Er vielen al twee doden en meer dan 6000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en er is ook veel schade. In het voetbal heeft het Italiaanse Inter zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg van Romelu Lukaku won met 1-0 van stadsrivaal AC. Milan. Inter had ook al de heenwedstrijd met 0-2 gewonnen en in de finale speelt het tegen Real Madrid of Manchester City. En in de playoffs van het basketbal hebben de Antwerp Giants zich geplaatst voor de finale. De Giants schakelden Limburg United uit na een derde overwinning in de onderlinge confrontaties. De tegenstander in de strijd om de landstitel wordt Oostende of Mechelen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Gent heeft 5 miljoen euro betaald om een rechtszaak rond de parkeertoren in Ledenberg te vermijden, dat blijkt uit een vertrouwelijk document dat we konden inkijken. En treinen zullen vlotter en sneller de Waaslandhaven passeren dankzij nieuwe elektrische bovenleidingen. Het wordt een droge woensdag met brede opklaringen, wel een koele noordelijke wind, maximaal 15 graden. Het verlengde weekend wordt warmer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht en in de app van VRT Nieuws. Het is een heel klein beetje drukker aan het worden. Mona van het verkeer, vertel ons. Op de e 40 van Gent naar Brussel goed uitkijken even voorbij Aalst, want daar blijft de rechterrijstrook versperd door een defecte vrachtwagen en je verliest daar 10 minuten. In de andere richting is bij Wetter de linkerrijstrook weer open. Daar sta je wel 10 minuten in de file. Naar Antwerpen een kwartier aanschuiven vanaf Haastonk en vanaf Franst. Op de Antwerpse ring naar Gent ook een kwartier bij tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland is bij Antwerpen-Zuid de rechterrijstrook dicht, want daar staat een defectie Ket je het sms-nummer intussen al, klonen 4342. Oh Amai. <applaus> Goed gedaan, zeg. dat heb je nodig om mee te doen met Peter van de Veiling. Waarom zou ik dat doen? Ah... Omdat het voor de goede zaak is, dat hoor je zo Goeien, meteen allemaal. Morgen, morgen. Peter en Kim Radio <middels> 2. Let's Olivia Newton-John. We een even discussie. Ze zingt op een bepaald moment... Ja. Let me, let me hear your body... Ja, ik denk... Let me hear your body talk. Ik dacht altijd dat het was... Uh, let me in your body, Bob. Maar... Uh, <lacht> Charlotte, en jij dacht... Let dat me ik nog in gris. your body talk. Maar dat... Let me in your body... In je lichaam gaan praten. Oh. Ja. Oh. Nee. We waren jong, we waren jong. Sorry, lieve Hey, hey, hey. Goedemorgen. Je woensdag begint. Het is een heel bijzondere woensdag. Het is 17 mei. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 ja, dat de appartementen iets goedkoper geworden zijn aan de kust en dat ze ook minder verkocht worden. Vooral lekker veel zon. Het wordt alleen maar warmer de volgende dagen. Morgen hemelvaart. Een goede dag vandaag. Ja, het is een heel belangrijke dag. Want Kim, ze staan er, ze hangen er. Geef zo eens eentje dat je denkt van, ah, die wil ik misschien wel. Oh. Ja, ja, ik blijf toch bij de jas van Tom Waas. Ja, die is dus gedragen tijdens de opnames... Ja, van het verhaal van Vlaanderen. Dus die tempel van Tom Waes heeft in die jas gezeten. Hij heeft hem ook gesigneerd. Allee, ja, sorry, dat is een uniek stuk, laten we ons het zo noemen. Hè. In het kader van Let me hear your body talk van Tom Waes... Ik denk <lacht> dat hij heel veel verhalen zou kunnen vertellen. Oeh la la. Goedemorgen, dag Karin Simons uit Temsen. Goedemorgen allemaal. Zijn wij buren, Karin? Ik denk het wel. In welke straat, in welke straat woon jij? Krijgsbaan. Ah, de, oe, dat, is wel even, dat is wel even van ons. Ja. Maar dat is niet erg. Ja, je bent, ja. Uh, ja, ja we zitten in mekaar's perimeter, zeg maar. Maar vooral... Ja. <laughs> Peter van de Veiling. Prachtig, hè? we hebben hier vijf exclusieve kledingstukken. Heb je al een sms'je gestuurd, Karin? Ja, zeker. En voor wie of wat? Voor de hoed van gestaf. Ja. Ah ja, goh, die hoed, ja, ja, die heeft hij gekocht in Mexico, het is een Panama hoed, maar ja, dat is wel terecht hè. intussen is die mens een songfestival legende, hij is wereldbekend. Wereldwijd in de Spotify charts, dat is echt zo de hitparade van de streams, staat hij echt heel hoog, die zit zo goed aan het doen. En je kan nu gewoon die zijn hoed hier winnen hè. Ja, zeg maar Karin, uh, wat is jouw verhaal ja. met kanker, heb je een verhaal? Mijn verhaal met Excuse met kanker. Ja, iedereen kent wel iemand of ja. heeft het zelf gehad ja. of is iemand verloren. Ja, iemand verloren, uh, twee personen verloren, iemand die het gehad heeft. Of, uh, ja. Het is echt wel gekend in de familie. Je weet waarom het doet. Het is zo gruwelijk. Maar kijk, net daarom. Er is meer geld nog voor het onderzoek. En ooit moeten we kankervrij geraken in deze gekke Norse wereld. Dus dank je wel ja, nu leuk. al voor het smsje. Het is simpel. Eén sms van één euro kan heel de dag. 43,42. En wat moet je doen? Gewoon, ja, in dit geval goed. Dus zullen we het even allemaal samen proberen. Oké, okay, zet je klaar. Neem je gsm-toestel. Tik 43,42. En dan het woord hoed, dat schrijf je H-O-E-D. En go! Toon je hart en stuur nu een sms met hoed naar 4342. Radio 2 1 euro per bericht voor Kom op tegen kanker. En the world got me going crazy. I'll carry on. And it's all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 Ik kan niet genoeg zeggen. Zo trots op die mens. En je kan zijn hoed scoren voor het goede doel. Gewoon een, een sms naar 4342 met het woord hoed. Marie-José heeft in onze app 4342 de hoed geappt. Dat moet je niet doen. Het is echt via sms. Want het geld gaat naar kom op tegen kanker. Uh, en er is nog nieuws over een ander Gustave. Dat is wel een goed verhaal eigenlijk... Komt uit de streek van Gent, want het is Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. In Gent hebben ze een nieuw LGBTQIA-boegbeeld van 88 jaar. Vertel Charlotte is de oudste voetballer daar, Gustave of Gustave Moentjes. Ja. Hij speelt wandelvoetbal bij de K-Agent Foundation. Dus wandelvoetbal is effectief een sport ja. met wat andere regels dan het gewone voetbal. Maar hij is daar verkozen als nieuw LGBTQ boegbeeld omdat hij het voorbeeld wil zijn dat je niemand uitsluit, dat je kan blijven sporten op latere leeftijd. Het is ook een voorbeeld van inclusie, verdraagzaamheid en dat is ook de boodschap van vandaag, de dag tegen homofobie en Gustave heeft geen seconde Geaarzeld om boegbeeld te worden Ja, ook een beetje tegen betuddeling van oude mensen Ja, ik ja, vind het geweldig je, ja. Wandelvoetbal, dan, dan mag je niet lopen Gewoon wandelen dan uh, Dan mag je niet lopen En een wedstrijd duurt 15 minuten Er zijn zes spelers uh, Het doel is drie meter breed, één meter hoog Het is allemaal een beetje anders Zijn ik ook op maat van jou, Peter? Het <laughs> ja. is makkelijk, Geen het zou... spel ik schrijf me in. Top. Helemaal goed. Vind ja, dat? Cool, je zweet niet op tijd. En zalig. slidings zijn ook niet toegestaan. Hoef je helemaal niet te stunten. Oh, dat vind ik jammer. Want dat doe ik doe nu wel heel graag slidings. Slidings. Ja, ja. Um, Zometeen doen we ook een spelletje. Het is ook heel inclusief. Op een half minuutje ben je ervan af. Als je wil meedoen met Punto Punto, duw het even in de app. Het gebeurt over twee minuten. In het weekend van 26 mei graven we weer in ons verleden tijdens de archeologiedagen. Opgravingen maken ons nieuwsgierig. Want ze onthullen iets over ons verleden. Hoe leefden onze voorouders? Wat aten ze? Hoe zagen hun woningen eruit? Laat je nu al inspireren en luister volgende week naar Radio 2 waar we schop, vergrootglas en tandenborstel bovenhalen en speuren naar sporen uit het verleden. Meer info op radio2.be Wordt ook eens wakker met bijvoorbeeld in Puglia Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op met een keuze voor Ego zit je altijd goed. Op dit moment geeft Ego je tot zes toestellen cadeau. Ego, wat een verandering. Een barbecue, dat soms... Oeh, dat vlees is op! Maar een barbecue met Lidl, dat is... Almal. dat vlees is top! Tot en met dinsdag 30% korting op de gemarineerde spijrips. Dat is maar 7,69 euro per kilo. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Tegels voor Roonhoven. Dat zijn vier verdiepingen, nokvol, tegels, parket en badkamer. Nee, maar zat veel keuze, hè. Komt niet vaak tegen, dus... Uh, we zijn content dat we zijn afgekomen. Bij Roonhoven in Gent en Nienhoven... koop je nu alle tegels, parket en badkamer kamer aan 0% btw.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 Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta justa. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Met een ideale kandidaten Wendy Speelmans. Die kan ons een spelletje spelen uit Borgloon. Thuisverpleegkundige van het Wit Kruis. Dag, Wendy. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Wendy. Je bent pas terug uit Spanje. Ja. Waar ben je geweest? Uh, kort bij Alicante in Guademar. Mm, lekker warm? Heerlijk, heerlijk. Maar. Als je dan thuis komt, is het een beetje minder. Hè. Ja, maar zeg, we zijn nu ook ons best aan het doen. Hè. Zeg, je hebt het soms ja. moeilijk met de klimaatswitch? Ja, zeker. Dat het is nu wel heel erg. Hè. Daar lekker zon, lekker een beetje op de terras. En dan kom je thuis, regen. Regenjas aan, winterkleren terug aan. Bah. Ah, maar Het komt goed, hè. dit weekend wordt beter, dus komt ja, in orde. Ja, super. Wendy Speelmans, we gaan spelen, want zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen en je krijgt één letter van het antwoord. Vul gewoon aan en bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen, morgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Heel veel succes, we beginnen vanmorgen met de W. Welke W zit in de kan als de wijn is in de man? Water. Welke X is de Britse talentenjacht op tv waarin ze Harry Styles hebben ontdekt? X-factor. Welke Y is de website waar je alle muziekvideo's op kan bekijken? O, wat? Welke Z doe je wanneer je kwelt of gewoon onzin vertelt? Leveren. Even overlopen, hè? welke W zit in de kan als de wijn is in de man? En jij zei water, nee de wijsheid natuurlijk, hè? Ah ja! Ja, oh, oh. jammer. De X, inderdaad, die Britse talentenjacht was de X-factor. Daar is Harry Styles ontdekt. Ja. De Y, de website waar je die muziekvideo's kan bekijken, ah, dat dacht ik van, die weet ze gewoon, dat was YouTube. Ja, ja. Maar de Z had je dan wel juist wanneer je kwijt of gewoon onzin vertelt. Zeven, maar twee is geen drie. Nee, het nee, het is niet. aan ah, ja, te doen, maar. ja. Je hebt alle kanten gezien, dus dat is ook goed. Fijne ochtend, hè. Ja. Bye. Bye. Bye. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ben je trouwens? Veronoven. dat is creativiteit. Met tegels, parket en badkamer. Het heeft te maken met Peter van de Veiling. We gaan de vraag zo meteen oplossen. Eerst maar even kijken, want het wordt alleen maar beter. Sabine, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peters. Daar zit ja, ziet er uh, niet slecht uit voor. Ja, de, zeker. De, nog wel fris hè. op dit moment. Temperaturen 4 graden in de hoge venen, 7, 8 graden op de meeste plaatsen en 10 graden voor de kust. Het gaat koel cool blijven en uh, er hangen hier en daar ook nog wel wat lage wolken in Vlaanderen. Lokaal met een paar druppels erbij. Maar de zon gaat er doorbreken overal en uh, de opklaringen gaan alsmaar breder worden. Wel een frisse wind uit het noorden, een matige wind en temperaturen straks tot 15 of 16 graden. Maar de komende dagen wordt het uh, toch wel ook wel zachter. Nu vanavond vrijwel helder, volgende nacht soms wat wolken, minimaal tussen 2 en 8 graden. En dan morgen blijven die temperaturen nog aan de koele kant, wel redelijk mooi. Meer dan 15 graden zit er niet in. Vanaf vrijdag, ja, dan gaan we toch wel wat uh, zachtere lucht krijgen. Vrijdag en zaterdag droog weer, geregeld wat zon. 18 graden voor vrijdag, zaterdag, ja, gaat het misschien lokaal al naar een 20 graden. En dan voor zondag doen we nog een schepje bovenop. En ook begin volgende week, dan krijgen we al 21 of 22 graden. Nu, dan kan misschien lokaal, en dat is dan vooral voor het oosten van het land wel een bui vallen. Maar er gaat ook nog wel plaats zijn voor zon. Dus uh, voor uh, het weekend en begin volgende week redelijk mooi. En geleidelijk aan ook lentezacht. Kijk, Laat het ons zo bekijken. Radio 2 Peter van de Veiling. Het is voor de goede zaak. Hè. Vandaag kan je heel de dag sms'en naar 43, 42. En sms sms'je bijvoorbeeld hoed. Als je de hoed van Gustave wil scoren, is voor de goede zaak. Eh, het is trouwens een belangrijke hoed. Het is uh, een soort van Panama hoed. We zijn al geweest. Dat is in Mexico, Yucatan. En dat is daardoor echt iemand ambachtelijk gemaakt daar. Ik vind het echt een mooie hoed. En Ik had zoiets van ik kan misschien iemand ermee gelukkig maken en ook iets voor het goede doel. Ik hoor een smsje, 43-42 goed. Er was nog een vraag binnen van Wim uit Waregem. Ja, wat hebben jullie nog in de kleerkast dat weg mag voor het goede doel? Hebben jullie niks? Ja, het probleem is, euh, mijn koffer, die meekwam uit Liverpool van het Songfestival, die is voorlopig nog even kwijt. Oh. Ja, daar zit een gele crocs in met een, een mooie gele warme voering. Daar gaat die weer. Die gaan ze niet pikken. Ze gaan die hebben opengedaan. Ah, we gaan... Oh nee, hier gaat niks te vinden zitten. En die gaan sowieso toekomen. Geen die zijn zorgen. een max. Die zijn echt een max. Maar ik zou ze nooit wegdoen. Nee? Maar, misschien wel om dat nieuwe te kopen. Dat maar je, nee. hebt, je hebt twaalf paar crocs. Je kan er toch wel één missen. Nee, nee, zes paar. Zes paar. Overdrijft een beetje. ja. En daarnet was hij weer aan het kijken om nieuwe te bestellen en zei... Ah nee, paars, paarse crocs vind ik niet mooi. En alles is het wel. Ja, maar jullie hebben er nog nooit gedragen, maar nee, genoeg reclame. Nee. Nee. We mogen eigenlijk zoveel reclame niet maken op de VRT, dus, uh... dus... We zijn geen reclame aan het maken, want niemand gaat dat kopen. Dat weet je nooit. Bo, jouw sms. Hoed, jas, t-shirt, hemd. Schoen. Schoenen. Nen. Naar 4342. Het kan. Doe het is voor de goede zaak. Het is voor kom op tegen kanker. Kom maar op zo. Hey! Destiny's Child. With my girl Drew. Yeah. Camera D and Destiny. Charlie's Angels, come on. Come on. Bring it, bring it. Uh, uh, uh.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 Abandoned Women, Part 1, Destiny's Child, ook met Beyoncé trouwens. Dat moet echt zeer indrukwekkend geweest zijn dit weekend. Maar kijk, ze is alweer weg naar huis. Het is half acht intussen... Zometeen een belangrijkste nieuws uit jouw buurt, eerst Charlotte Krul. Goedemorgen. Er zijn vorig jaar minder appartementen verkocht aan de kust. Sinds corona in 2020 was er een grote vraag. Maar vorig jaar is er 14% minder vastgoed verkocht aan zee dan in 2021. Er is vooral minder vraag naar oudere appartementen. Wie vanaf 1 juli geen recht meer heeft op het sociaal energietarief, kan vanaf dan ook geen premie meer aanvragen voor energiezuinige toestellen. Dat is een Vlaamse premie van 250 euro euro per toestel. Aanvragen kan nog net. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. De stad Gent heeft een akkoord gesloten van zo'n 5 miljoen euro om een rechtszaak rond de bouw van de parkeertoren in Ledenberg af te wenden. Dat blijkt uit een vertrouwelijk document dat VRT Nieuws kon inkijken. Stadjournalist Dwarts wat staat daarin? Wel, daarin staat eigenlijk dat de stad Gent langs de ene kant en de aannemers die de toren gebouwd hebben, niet langer zullen procederen tegen elkaar. Er was discussie over de vertragingen die tijdens de bouwwerken zijn ontstaan en over de termijnen. De aannemers vroegen daar stevige schadevergoedingen voor. En om te voorkomen dat die de pan uitswingen, ja, beslist Gent nu tot een dading van ongeveer 5 miljoen euro. Bedankt, Wart. De parkeertoren in Lederberg staat er nu een jaar, heeft de stad ook 8 miljoen euro gekost. Daar komt nu dus nog een serieuze som bovenop. Je leest er meer over ook in de app van VRT Nieuws. In de Waaslandhaven krijgen de belangrijkste sporen... elektrische bovenleidingen om het treinverkeer vlotter te maken. Zo kunnen meer goederentreinen met elektrische locomotieven er passeren. Elke dag komen er meerdere internationale goederentreinen aan... die normaal gezien van locomotief moeten wisselen om verder te kunnen. Maar met de nieuwe elektrische bovenleidingen hoeft dat dus niet meer... zegt Thomas Baken van Infrabel. We moeten een wissel doen tussen een elektrische locomotief...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 In totaal zijn er nu 20 sporen van de 32... waar een elektrische locomotief kan aankomen en vertrekken. In Asseneden zijn de werken aan het nieuwe woonzorgcentrum gestart. Het huidige gebouw was zo'n 40 jaar oud en niet meer aangepast. Daarom werd beslist om een volledig nieuw gebouw te zetten. In het woonzorgcentrum komen er 120 kamers, assistentiewoningen... en een centrum voor dagverzorging. De nieuwbouw zou klaar moeten zijn in het voorjaar van 2025. Het is de bedoeling dat alle bewoners... In intrekken tegen de zomer van datzelfde jaar. In totaal gaan de werken 20 miljoen euro kosten. En ook de Gentse architect Marie-José van Hee is in de prijzen gevallen op de Ultimas, de Vlaamse cultuurprijzen. In de categorie architectuur en toegepaste kunsten was zij dus de winnares. Van Hee is vooral bekend van de stadshal in Gent, ook wel bekend als de schaapstal. Voor de publieksprijs moest Amaranten uit Oudenaarden en de Rosbejaard-omgang uit Dendermonde de duimen leggen. Voor de musical Vergeet, Barbara van Studio 100. Maxima 15 graden vandaag in Oost-Vlaanderen. Dat heeft te maken met een koele noordenwind. Voor de rest brede opklaringen met zon en droog weer. Komende dagen, het verlengde weekend, wordt het geleidelijk aan iets warmer. Met meer zon, het blijft ook over het algemeen droger weer dan. Zondag is 20 graden, begin de 20 zelfs zeker haalbaar is vier over half acht. De problemen, Mona? Op de E40 van Gent naar Brussel blijft even voorbij Aalst de rechterijstrook versperd door een defecte vrachtwagen. Goed uitkijken daar. In de andere richting gaat het moeizamer bij Wetteren. De weg is daar gedeeltelijk versperd door een ongeval en je staat er een half uur in de file vanaf Erpenmeren. Richting Antwerpen 20 minuten bijrekenen vanaf Haastonk en vanaf Frans. Ook op de Antwerpsring zelf naar Gent gaat het nu een kwartier trager tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland is bij Antwerpen-Zuid de rechterijstrook dicht. Dat komt door een defect voertuig... en richting Brussel schrijf je 10 minuten aan... vanaf Beutie. Bestaan nu je keuken en krijg 20% korting op je keuken... en een gratis vaatwas. Wij maken uw keuken in België. De producten van Boni staan voor bewuste... en vooral betaalbare boodschappen... voor op elk bord in België. En dat is beter voor jouw budget...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 Het gelukkig hoort. Jij kent heel de tekst gewoon. Ja, ik vind dat ik een heel goed nummer. Ja, het is een heel goede Een beetje doet mij denken aan mijn ja, jeugd, ja. Goedemorgen, morgen. Zo oud is dat liedje nu toch ook nog niet? Het is van... maar, nee, maar ja, maar... Opletten, hè. Ja, het is van drie, het is twintig jaar oud. Dat liedje. Ja, vervelend. Maar goed, lieve mensen. Wat denken jullie? Charlotte, ja. elke dag 250 kilometer fietsen voor het goede doel. Uh, ik zou het doen, maar ik weet niet hoe ik daaruit kom na die 250 <laughs> kilometer. Of je daaruit komt. Uh, iets voor jou? Oh, ik ga heel eerlijk zijn. Hè. Maar heel eerlijk, hè. voor de elektrische fiets heb ik eigenlijk amper gefietst. En nu fiets ik een beetje door de ah. elektrische fiets. Goed maar het zou zelfs kunnen dat ik in heel mijn leven nog niet 250 kilometer... Nee, nee nu is het echt wel beter. Ik ben wel aan het overdrijven, hè, maar ja, ik ben niet zo'n fervente fietser, dus ik weet ook niet uh, hoe en of ik uh, daar uh, zomaar uitkom. Er zijn nu een paar helder aan het lachen, want morgen begint de duizend kilometer van kom op tegen kanker. Ja, ze doen dat daar. Hè. Elke dag 250 kilometer fietsen om geld in te zamelen en zo ervoor te zorgen dat slimme dokters onderzoek kunnen doen naar kanker. Margot van de regio is meter en voetbal analist en extra rode Duivel Geert de Vlieger is ook Peter van die 1000 kilometer. Kijk zeker even mee in de app van Radio 2, want hij ziet er prachtig uit. Of op 40 Ja, dan zie je zijn zweet. Heeft zweet nee, ooit ziet Geert? Niks. Nee, ik ben rustig naar hier gefietst vanmorgen. Dus. Het maar, was nog lekker fris vanmorgen, moet ik zeggen. U dus, uh, komt van, van Lebbeke. Ja. Hoeveel kilometer is dat? Hier? Uh, 26 kilometer. Recht dat is lijn. opwarmen voor jou. Dat is eigenlijk opwarmen. Ja, dat is nou, maar. zijn niet zoveel. Nee, nee, nee helemaal tussendoor. Mm. Uh, Merchtem, Wemmel, zo Brussel binnen. En hoe lang doe je erover? Een uurtje. Oh, mooi! Dus eh, kwart over zes vertrokken. Je ziet het er niet aan. Hè. Ik denk, nee. Strak, strak. Hoeveel kilometer doe je zo per jaar? Um, veel. Ik had er vorig jaar 17.000. Oh, oh, oh. Oh, ik vind je zo beschaamd. Oh, 17.000. Ja, bijna evenveel als met de auto. Ja. Dat klopt. Dat is echt gigantisch. Maar was jij, want je bent voetballer geweest, Geert. Was je niet liever wielrenner geworden? Uh, nee, ik, ik geniet wel enorm van het fietsen nu. Um, maar nee, nee, mijn kwaliteit lagen in het voetballen. Dat is duidelijk. Want ik ben geen topfietser. Maar ik vind het ongelooflijk leuk om te doen. En ik heb uh, na mijn voetbalcarrière een beetje een activiteit gezocht waar ik me toch kon uh, fysiek blijven uitleven. Want ik had dat wel nodig. Ja. En dat voetballen dat gaat dan toch minder en minder. Uh, op een bepaalde moment zit je ergens in een ja, sportverbond nog te voetballen. Maar denk je, van dat, dat ziet er niet meer uit. Dus nee. de fiets op. Oh. En uh, ja, op de fiets kan je nog altijd uh, topprestaties leveren. En het goede is, we weten altijd waar je hebt gefietst. Want jij fietst. Tekeningen Voor de mensen die er niks van kennen. Leg eens uit, wat doe jij precies? Wel, uh, dus mensen die, die nu deel, kijken ja. uh, op de app inderdaad. Ik, uh, ik had op een bepaald moment door, als je als je, uh, je routes uitstippelt uh, en dat dan uh, nafietst, dan kan je inderdaad leuke figuren tekenen. En uh, ja, de, jullie hebben die van mijn Instagram gehaald, denk ik. Ja, uh, we zien, wat zien we hier allemaal? <laughs> ik zie hier een gezicht onder andere dat jij gefietst hebt. Donald Trump. Dat is Trump, ja. Donald Trump, wauw. Maar ja, en wat zie je dan? Een olifant. Een olifant. Dat middelste, snap ik niet goed, wat is dat? Dat is, dat is het, het lintje voor tegen kanker. Ah, een lintje gefietst. Ja. Maar niet normaal, zeg Teken je dat dan op voorhand uit? Je tekent dat op voorhand uit. Je hebt inderdaad zo van die, van die fiets-apps waar je eigenlijk sowieso je routes kan uitstippelen van tevoren. Waar je denkt: van ik wil dat vandaag fietsen. Ja. Maar als je daar iets langer uh, mee bezig bent en je, je stippelt de, de wegen zo uit dat dat inderdaad een figuur vormt. en dan je volgt dat dan gewoon, dan, dan kom je inderdaad tot de gekste tekeningen uit. Oh. Kan je ons Goeiemorgenmorgen-logo niet gewoon fietsen? Uh, dat maakt het wel heel moeilijk. Ik denk oh, okay. dat het morgenmorgen -morgen logo toch wel een kilometer of 400 zal, uh, zal vragen. Um, maar, uh, Alsof je ja. nog nooit 400 kilometer per dag hebt gefietst. Maar. Ja, toch wel. Maar ja. ah, het is dat, ja. Echt? We hebben een deal. Je hebt tot het einde van het seizoen. Eind juni, uh, dan houdt het hier even op. Ja, het uh, is een hele moeilijke, denk ik. Het goede morgen lopen. Zo, een, Hoe het? het is Maar af... moeilijk gaat ook. Ja. Ja. Je best doen is dan niet de goed genoeg. Je je niet goed genoeg. Ik ga er mij aan zetten en ga eens kijken waar het, waar het precies uitkomt. Ja. Ja. Je bent met de fiets gekomen. Het gaat natuurlijk over komen op tegen kanker hier te vliegen. Ja. Wat is jouw komen op tegen kanker verhaal? Um, ja, wij zitten in een vriendengroep waar wij ondertussen ook al iemand verloren hebben aan kanker. Uh, acht jaar geleden uh, heeft Hilde de strijd verloren tegen de verschrikkelijke ziekte. En dan komt dat toch heel dichtbij. En, en dat is een verhaal waar we denk ik allemaal wel ergens mee te maken hebben op een bepaald Moment. En hadden wij zoiets van, kijk wij fietsen heel graag, maar laten we dat eens koppelen aan een goed doel. Ja. En dan kom je bij die duizend kilometer uit, eh, kom je bij die fantastische organisatie uit. En dan kan je en fietsen en kan je met eh, de mannen onder elkaar tijdens het jaar echt wel eh, je engageren om centen op te halen. Dus wij hebben nu voor het vierde jaar op rij heel veel centen opgehaald. We starten eh, met ons fietsteam, de Moerna Tigers, weer met vier teams. We staan met vier teams aan de start. Ja. Dus we hebben weer een, een kleine 25.000 euro opgehaald. Wauw. Dus euh, dat is aan de ene kant veel centen, waar de mensen graag gul steunen. En aan de andere kant euh, gaan we terug een fantastische fiets, vierdaagse tegemoet. Dus euh, wij zijn heel blij met de steun die we allemaal krijgen. Prachtig. Jij noemt jezelf ook een koerist. Mm -hmm. Waarom? Uh, omdat ik uh, ergens ver in mijn gedachten een, een, een echte coureur ben de nostalgie van, uh, van Eddie Merckx van Briekschot, van Wout van Aert noem uh, maar op, dat, dat wil je toch ergens als sportman ook een beetje beleven dus uh, ergens een beetje coureur maar vooral een, een wieler uh, toerist uh, die uh, heel graag fietst en die geniet van de sport eigenlijk. De beste van twee werelden ja. de courist. <lacht> oké okay, Geert de Vliegen. zo meteen moet je even kiezen um, hoed, jas, t-shirt schoenen of hem, denk er al even over na het heeft allemaal te maken met Peter van der Veiling. Hou je gsm klaar. En dat nummer is 4342. We gaan iets doen, zien. Eerst George Ezra. Goedemorgen. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. the mountains are Mars and riverbeds too. Infinite stars and it's me and you.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 You're perfectly sick, you got that movers disease It's a one stop shot for that hot sweater. Denzel over me. Ja, dat is nog mooi. Daarnet hadden we het over koerist. En Pieter Bonares zegt... Wat hebben we allemaal geleerd vanmorgen? MC Kenzie. MC Kenzie, koerist. Wat gaan we nog allemaal leren vanmorgen? Ja. Edwin, als je aan het kijken bent op VRT1 of de app van Radio 2, voetbalanalist en Peter van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker heeft hier uh, ja, op een uur even los 26 kilometer gefietst. Wat een kerel, zeg. Morgen begint die duizend kilometer. Ja, welke verhalen krijg je van de mensen binnen tijdens zo'n Sorit? Uh, heel veel intense verhalen. Uh, uh, niet alleen trieste verhalen, want vaak zijn het mensen die, die fietsen, zoals wij, om iemand uh, of om de herinnering levendig te houden. Maar ook heel veel gelukkig, maar uh, mooie verhalen. Van mensen die hard gevocht hebben of die aan het vechten zijn en die een toekomst zien. En, en die verhalen komen allemaal samen. Uh, je fietst voor iemand, uh, of er zijn mensen die gewoon na hun ziekte zelf nog eens willen gaan fietsen en willen tonen van kijk, ik ben helemaal terug. Ja. Dus die verhalen ontmoeten allemaal uh, elkaar. En dat geeft uh, de burger moed onderweg. Als je denkt van het wordt even moeilijk, dan even op de tanden bijten. Want je weet dat veel anderen veel uh, harder moeten vechten voor bepaalde dingen. Je weet waarom je doet natuurlijk. Ja, de bedoeling van kom op tegen kanker. De voorzitter zegt het altijd. We willen een wereld die kankervrij ja. wordt. Ja. Ja. Um, ja, en daarvoor is, is heel veel geld nodig, zijn centen nodig. Dus wij zijn blij dat we op deze manier met alle fietsers samen, ik heb begrepen dat er meer dan uh, 5000 fietsers, zullen zijn de eh, komende vier dagen eh, in Mechelen. Eh, vijfduizend unieke fietsers die, eh, die zullen meedoen. Dus dat is toch wel een, eh, ja, een gigantisch peloton dat door Vlaanderen gaat trekken. Ik voel een uitdaging voor jou volgend jaar. Chris. Nee, ik voel het totaal niet. Ik, ik voel hem ook. Jij hebt dat toch ooit eens gedaan, dus doe jij maar. Ja, ik heb het ooit eens gedaan. Ja. En na 100 kilometer hebben ze mij uit de koers gehaald omdat mijn vrouw aan het bevallen was. Dus je hebt een herkansing nodig. <laughs> ja, dat. We zijn of met een prachtige actie. Opvolging. Op, op, Opvolging, ja, op, ja. Een prachtige actie, heel de dag op Radio 2. We veilen enorm mooie dingen van bekende mensen. Ja, wat vind jij op dit moment de, de mooiste nog altijd, Kim? Van onze veilingkast. Ja. Ja, je weet dat ik fan ben van uh, de jas van Thomas. Ja, de jas van Thomas. Maar er is ook ja. bijvoorbeeld um, ja, het t-shirt van Janica Beschrijf eens hoe ziet het eruit, Kim? Het is een roze t-shirt. En uh, Jan is heel grote fan van Madonna. Dus op de achterkant staat er een print van Madonna die ja, toch wel een hele zwoele houding aanneemt. Het is heel mooi. Jessica, Kowalier uit Lier. Goedemorgen, Jessica. Goedemorgen iedereen. Je bent een grote fan van Jani, maar je hebt ook een verhaal over een vriendin. Vertel eens. Ja, dat ja, klopt. Uh, ja, ik zei dat jullie die wedstrijd hebben. Ik vond dat super leuk om eens mee te doen en te proberen. Uh, ja, ook omdat ik al, ik al heel veel um, ja, mensen met kanker in mijn leven heb gehad. Zoals uh -huh. mijn vriendin die voor borstkanker heeft gevochten. Maar die, heeft er, al is er wel helemaal doorgekomen. Daar dus ben ik heel blij voor. Ja. Dus die vader is jammer genoeg overleden, um, ...ettelijke jaren geleden. Uh, en zelfs mijn mama, die heeft het ook moeten doorstaan in een maar is er toch ook doorgekomen. Um, dus ja, ik vond het een, een speciaal iets om mee te doen. Nu. Het is toch ongelooflijk hoeveel verhalen je binnenkrijgt. Hè? Ja, je wil die, uh, dat t-shirt van Jani met een grote concurrent. Want Geert de Vlieger, ook grote fan van uh, roze kleren met Madonna print op. Die, uh, die wil ook bieden natuurlijk. Heb je je telefoon bij Geert? Ik heb mijn telefoon bij. Jou. Ja, oké. Okay. Dus uh, we gaan het even proberen. Tik even het nummer in, 4342. Niet doen alsof, hè, Geert de Vlieger. Nee, nee, ik ga het... En is de deur waar even kijken. <laughs> Zie, ik kun je kunt niet meer lezen, Geert. Een briltje nodig. 4342. 4342 ja. En het stuur het woord T-shirt. Dat is T-shirt. S-H-I-R-T. S -h -i -r -t. Okay. Ja. En druk even op verzenden. Zet la. Toon je hart en stuur nu een sms met T-shirt naar 4342. 1 euro per bericht voor Kom op tegen kanker. Is gelukt, Heert? Ja, het is gelukt. Ah, dan krijg je mij de nieuwe song van Camille. Het is een, een zomerhitje. Het zou een zomerhitje kunnen worden, het heet Rihanna. Het is nieuw, zet hem luid, dans mee en voel de zon binnenstromen. Goedemorgen. de DJ? Zet hem op replay, want ik heb mijn stoel verlaten en ik ga de dansvloer op. In 4, 5 seconden, mijn jas uitgetrokken. Ik wil niet meer omhoog, Volumen omhoog. Rihanna, nieuwe song van Camille. Zou dat de nieuwe zomerhit kunnen worden? Zullen we zullen wel zien. Je sms heb je die al gestuurd naar 4342. Hoed, jas, t-shirt, hemd, schoenen. Zo simplistisch voor de goede zaak. Goedemorgen. We did the start of fire van Billy Joel. Ja, hoor, Het wordt een mooie, mooie woensdag. We gaan ervoor zorgen zien. Zet je schrap voor een weekend vol Like Me bij CatNet. Herbekijk de allerlaatste reeks. Zing en dans mee met de coolste videoclips. En alle concerten van de voorbije jaren. We Met voor het eerst Like Me in concert 2023.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 Het zomert nu al bij DSM Keukens. Kom snel eens langs, want bij aankoop van een keuken krijg je vijf gratis keukentoestellen. En een Borrety Keramica barbecue voor maar liefst tien personen. DSM Keuken. Altijd open op zondag. Die ene sms voor de goede zaak, hou die klaar, want Peter van de Veiling gaat de hele dag door. En Ah, Abba, die mag ook mee. probleem. Elke dag, voor elk uw belangrijkste nieuws Charlotte Kroes goedemorgen de vastgoedverkoop aan de kust is sterk gedaald. Het is de internationale dag tegen holebi en transphobie. En Inter Milan speelt de finale van de Champions League voetbal. De verkoop van appartementen aan de kust daalt. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarisfederatie. Sinds corona was vastgoed aan de kust heel erg populair. Maar vorig jaar daalde de verkoop met 14% tegenover 2021. De gemiddelde prijs van een appartement aan zee... is wel zo goed als hetzelfde gebleven. Dat zegt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 vrouwenorganisatie Ferm maakt zich zorgen over de nieuwe regels van de Vlaamse regering voor buitenschoolse kinderopvang. Ferm vangt zelf 36.000 kinderen op voor en na school... en ook in schoolvakanties. Vanaf 2026 krijgen de gemeenten het budget om die opvang te organiseren. En vanaf dan mag één begeleider ook zorgen voor 18 kinderen... in plaats van 14 nu. En dat ziet Ferm niet zitten, zegt Carolien Oudoor. Op dat moment gaat eigenlijk de regie helemaal in handen van de gemeenten. Maar ze hebben daarnaast ook nog andere buitenschoolse activiteiten... Te organiseren Te mm -hmm. En die middelen worden breed uitgesmeerd over alle gemeenten. Dat betekent dat een heel aantal gemeenten flink wat middelen zullen verliezen en dus keuzes zullen moeten maken. En Ferm vreest dat dit ten koste zou kunnen gaan van de kwaliteit van de voor- en naschoolse opvang. De leerlingen van zo'n 300 scholen in Vlaanderen en Brussel gaan vandaag in het paars gekleed naar school. Het is internationale dag tegen holibie en transfobie. En door paars te dragen willen ze laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. En paars kleurt ook de scholen. Dat zegt Dries de Smet van Weljong dat de actie organiseert. Veel scholen gaan vandaag paars kleuren, niet enkel in de kleren, maar ook in het eigenlijk inkleden van de school, om eigenlijk op die manier die positieve vibe te geven van je mag erbij zijn, maar willen we ook in de klassen proberen de leerkrachten te overtuigen om rond LGBT te werken. Om, zodat ook de bredere bevolking meer weet over wat betekent dat om LGBT te zijn, wat zijn de mo struggles momenteel nog, wat is er mooi aan, kunnen we er samen uit leren. Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen in Limburg roept iedereen op om jonge reën met rust te laten. Heel wat mensen willen ze helpen, omdat de dieren alleen en hulpeloos lijken. Maar dat is normaal voor reën van die leeftijd, omdat ze op die manier niet opvallen voor roofdieren. Bioloog Frederik Toelen van het Natuurhulpcentrum legt uit wat voorbijgangers kunnen doen. Als mensen bij een reetje uitkomen tijdens een wandeling, dan moeten ze het zeker laten zitten. Tenzij de mensen merken dat dat reetje gekwetst is, dat er vliegen rondhangen, dat daar doorweken als dat er te rillen, dan is er meestal wel iets aan de hand. En dus bij twijfel nemen mensen best telefonisch contact met ons op, terwijl we nog in de buurt zijn van de jongeren, zodat we een aantal vragen kunnen stellen. En aan de hand daarvan gaan we kunnen inschatten of het dier effectief hulp nodig heeft. In het noordoosten van Italië zijn er zware overstromingen. Vooral de streek tussen Bologna en Rimini aan de Adriatische kust is zwaar getroffen. Er vielen al twee doden en meer dan 6000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Op veel plaatsen is de elektriciteit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 vandaag ridder in de Franse orde van kunsten en letteren. Eerst nog wat wolken, maar nadien krijgen we brede opklaringen. Zonnig weer, bij maximaal 15 graden. Overdag is het ook droog. De volgende dagen ook mooi weer. En nog wat warmer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur en in de app van VRT Nieuws. Mona van het verkeer zijn een paar lastige ongevallen. Waar is het gebeurd? Inderdaad, op de E313 van Antwerpen naar Hasselt bij de Sinderlo, Daar is de weg nu gedeeltelijk versperd en sta je een half uur in de file vanaf Ham. Nog een lastig ongeval op de E40 richting Gent bij Wetteren. Ook daar blijft de weg gedeeltelijk dicht en sta je een kwartier in de file vanaf Erpe-Mere. En nog een ongeval op de E403 van Wevelgem naar Brugge bij Roeselaren. Daardoor gaat het er een kwartier trager. Verder um, blijft het vrij rustig, eigenlijk dus richting Antwerpen. ...een kwartier aanschuiven vanaf Haasdonk en vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring naar Gent langzaam rijden... ...van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Naar Nederland wel goed uitkijken bij Antwerpen-Zuid. Daar is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Richting Brussel ook eerder normaal... ...tot een kwartier aanschuiven vanaf Peutie en vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel zijn dat 10 minuten... ...van Grootbijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring wel een kwartier bij Waterloo... ...want ook daar is een ongeval gebeurd.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 Van heel mooi. Iemand noemt jou meisje Charlotte. Ah, hallo. Ja. Vragen Peter en Kim genoemd dat meisje of vrouw die bij jullie in de studio meewerkt. De vrouw met de bril, dat is Charlotte. Goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Goedemorgen John. Okay. Kom maar binnen hoor. Ja.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 Vandaag woensdag 17 mei. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat appartementen goedkoper worden aan de kust? Het is wel met veel adder onder het gras, hè? Ja, ja ze worden goedkoper maar ja, er is ook veel werk aan. Dus... En ik, ik zag ook in Knokken, bijvoorbeeld. zijn is ook nog met een kwart gestegen in vergelijking met 21. Ja, dus kijk goed uit, hè? Dat. Lekker veel zon vandaag wel. En een belangrijke dag. Met één sms naar 4342. 42 kan je de echte jas van Tom Waes scoren, bijvoorbeeld. Heeft hij gedragen tijdens de opnames van het verhaal van Vlaanderen? Of de podiumschoenen van Natalia? Dus bijvoorbeeld, als je die schoenen wilt, dan sms je schoenen naar 4342 Doen, het is voor de goede zaak. En daarom is Geert Vlieger hier. Peter van de duizend kilometer van Kom op tegen kanker. Um, ja, de fiets staat er achter jou. Wat moeten we weten over de fiets, Geert? Um, dat het e toch eentje is waar je gewoon zelf moet uh, hard op trappen. Geen, uh, geen die, uh, motortje? Nee, die fietsen zien er allemaal fantastisch uit tegenwoordig. Maar je moet zelf blijven trappen, dat is de bedoeling natuurlijk. Maar Hij heeft... weegt niks, hè. Ik heb hem net, ik nee. heb hem net kunnen optillen met uh, één hand. Ja, je ziet hem staan op VRTN in de app van Radio 2. Je hebt wel dikke banden. Is dat om niet omver te vallen? Uh, nee, nee, dat is een beetje voor de veiligheid. Ik moest vanmorgen uh, Brussel het centrum door en de tramsporen en noem maar op. Dus ik dacht van ik ga voor de veiligheid toch wat uh, uh, dikkere banden steken. Ah, en, je wisselt vaak van ik banden. Ik wissel vaak van fiets ja, zijn. Dat zijn zo de fietsen. echte koeristen. Hè? Ja, ja, ja. Oh. Oh. <laughs> ja dat is niet zoals Tom Waas die af en toe op zijn appetot gaat. Ja, natuurlijk. Dat was een ongeval, een natuurlijk. Geert, uh, je bent een heel uh, populaire analist bij het uh voetbal. -huh. Heel populaire Roodduiven geweest. Maar hier mag je ook even onpopulair zijn. Mijn gedacht. Mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht. Zet hem maar een beetje luider, want hij heeft een heel bijzondere mening voor een uh, ex-voetballer dan toch. Vertel eens, Geert. Ja, je doet mij tegenwoordig een groter plezier met een ticket voor een uh, grote koerswedstrijd dan voor een uh, fantastische voetbalwedstrijd. Dus jij geniet meer van koers dan van voetbal? Uh, ja, ik kan er meer van genieten. Bedoel, voetbal is, is jarenlang mijn... mijn ja, bijna job geweest, mijn job geweest. Eigenlijk. En ja. Ja, je bekijkt dat ook heel technisch en tactisch vanuit mijn uh, standpunt. En je hebt het ook allemaal meegemaakt. Je bent ook overal geweest. hebt alles beleefd. Terwijl koers, dat blijft voor mij zoiets. Ja, dat is iets magisch. Dat is, je ziet daar uh, prestaties leveren waar je zelf ja, niet toe in staat bent. Uh, je, je ziet koersen, je ziet renners. En eigenlijk, ja, zoals ik daarnet zei, het woord koerist is een beetje ook van: ik zou graag wel een coureur zijn, maar ik, ik ben het niet. Dus ja, ik kan, ik kan wel uh, dat, dat, ja, die zweem van, van, van, van ja, dat. Dat, dat fantastische, dat spreekt mij normaal in de koers. En vooral die moeten in de... Ja, hoeveel is het? Die, die zijn toch een paar uur aan, te, aan een trok. Terwijl een voetballer in 19 minuten kunnen die gaan pinten drinken. Ja, ja, ja. en een keeper helemaal, die stond in de goal. Dus ja. die, die, die moet helemaal niet lopen. <laughs> dat is juist. Wie is de beste op dit moment volgens jou? Een wederrenner. Ja. Uh, ja, op dit moment kan Remco wel een, een hart onder de riem gebruiken. Dus ik ga toch zeggen Remco Evenepoel, ja. Ik las daar weer heel veel dingen over, dat uh, kwade tongen beweren van... Ja, die is er uitgestapt omdat hij het niet aankon. Het heeft niks met corona te maken. Dat kan toch niet zoiets. Uh, nee, nee, nee. Er, wordt, uh, er wordt heel veel gesproken en heel veel uh, uh, gezegd over, uh, over Remco Evenepoel. We hebben een fantastisch talent in huis. Laten ons zo'n MO en dan ook koesteren de komende jaren. We gaan er heel veel plezier aan beleven. Trots op zijn. Ja, vooral trots op zijn. En, en uh, pas op, we zijn er nog, hè. De strijd met Wout van Aert, met Mathieu van der Poel, noem maar op. Dat gaat ons fantastische Mooi, uh, koersverhalen opleveren de komende jaren. Dus laat ons allemaal met z'n allen blij zijn dat die toppers er zijn. En ja, vooral dat chagrijnige en dat jaloezie, laat dat een beetje achterwege, zou ik zeggen. Want uh, topsporters, het zijn ook maar mensen. Hè? En ze, ze horen en ze lezen het ook allemaal. Dus uh, ja. uh, nee, uh, bewondering, absoluut. Het gedachte van Geert de Vlieger, je mag meediscussiëren. Ik niet meer van koers dan van een voetbalwedstrijd. Dus dat bij jou. Geen van beide. Ik geniet meer van een terrasje. Mag ook allemaal. Hè. Deel jouw mening en jouw gedachte in de app van Radio 2. Sorry. dit is mooi, hè? Zwa, Steven Sanchez. Georgia, ...bij ons Geert de Vlieger, Peter van de duizend kilometer van Kom op tegen kanker... ...die morgen begint. Uh, nog iemand die, die laat weten... ...zeg, uh, uh, geeft die mensen eens een stoel? Maar die staat liever echt, hè? Ja. Heb ik het gevraagd of die niet? Je hebt het gevraagd, heel ah, De stoel beleefd. staat er nog, dus mocht ik het echt willen, zou ik hem kunnen pakken. Kijk. Ja, jouw gedachte is ik kan meer genieten van de koers, van het voetbal tegenwoordig. Heel veel mensen die jou gelijk geven. Maar we vroegen ons ook af, ja, blessures... Want mensen hebben na een sportcarrière veel blessures. Hoe zit dat bij jou, Gert? Uh, Bij mij valt dat heel goed mee. Ik heb ooit uh, mijn Achillepees afgescheurd tijdens mijn voetbalcarrière. Maar die is uh, fantastisch geheeld. Dus daar heb ik geen last meer van. En voor de rest, uh, mijn knieën, heupen, enkels, uh, ellebogen. Dat zit allemaal goed in elkaar. Dus uh, uh, ik... Ik kies ook meestal voor een veilige sport, het fietsen, als je niet valt natuurlijk. Want ja. uh, ik heb in heel mijn voetbalcarrière niks last van mijn schouders gehad. En sinds ik fiets heb ik één schouder uit de kom en eentje gebroken. Dus Echt oei. Ik moet, ik moet daar toch wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ik zie je dus. Het is allemaal wel gevaarlijk ook. Het is gevaarlijk. Maar mooie reacties die binnenkomen. Ja, veel mensen geven jou gelijk. Frankie zegt, ik volg Geert helemaal. Wielrennen, dat is pure magie. Martin zegt, veldrijden, geweldig. Eén uur koers en liefst met heel veel modder. Ah, dat is er ook nog, ja. En er zijn ook wel wat vragen. Anders draait vraagt zich dan af. Denkt Geert nu niet, had ik maar een coureur geweest in plaats van een voetballer? Uh, ja, dat wordt me soms nog gevraagd. Nee, absoluut niet. Uh, mijn kwaliteiten lagen echt wel in het voetballen, en het keepen. Uh, maar ik doe dit gewoon heel graag. En dat is ook wel inderdaad een manier om, uh, om in beweging te blijven. En ik snap ook wel dat heel veel mensen ook de koers nu een beetje overromantiseren, want Want er zijn in de koers ook wel dingen uh, te benoemen waar je van denkt in, uh, in het verleden, uh, die niet allemaal die ook niet zo koosje verlopen zijn. Ja, er is een periode geweest dat... Voilà, voilà. Dus ja. uh, we gaan het ook niet allemaal fantastisch vinden. Maar ja, je hebt op dat gevoel wel het uh, of op, op dat punt wel het gevoel dat het, de, de goede kant uitgaat. Dat is misschien een, een heel rare vraag of iets compleet anders. Wat je zegt van hey, er is heel de Epo periode geweest in de koers, heel veel doping. Hoe zat dat bij voetbal eigenlijk? Uh, voetbal is uh, ook vooral een spel, Peter, uh, en niet altijd een sport. Dus, uh... ah, kijk maar, exact, dat komt hier ook in de app binnen. jij je zegt dat voetbal is een spel, koers is een sport. Ja, nee, maar ik bedoel, uh, ik, uh, ik kon vroeger, uh, mocht ik half ziek zijn, kon ik in doel gaan staan en kon ik nog een goede prestatie leveren als, als en Daar gaat dat niet. Dus er is nog een verschil. Er is een wedstrijdvorm. Uh, er is binnenkantpaal, buitenkantpaal. Dus wat dat betreft is... Uh... Zeg je nu dat er nooit doping geweest is? Nee, nee, dat zeg ik. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Er zijn, er zijn voorbeelden genoeg. Dus, uh, ja, ook is... daar uh, lopen af en toe uh, mensen tussen die er eigenlijk niet tussen horen. Maar kijk, bij deze toch een beetje beter geworden. Vind ik een mooie samenvatting. Van, uh, wat is het? Wielrennen is een, uh, is een sport en voetbal is... Het, en... Ja. Dus voetbal is een spel, koers is een sport. Dankjewel, Kim van ons. Tijdens het Hemelvaartweekend wordt er weer flink getrapt tegen kanker. De duizend kilometer voor Kom op tegen kanker. Vier dagen lang doorkruisen de pelotons heel Vlaanderen. En trekken duizenden fietsers ten strijde tegen kanker. Ook onze eigen Margot van de regio is erbij. Absoluut. Ik fiets mee, ik ga supporteren voor de pelotons. Misschien een paar benen masseren. Maar ik ga vooral op zoek naar straffe en moedige verhalen. Volg de avonturen van Margot van donderdag tot en met zondag. In de Radio 2-app en hier op Radio 2.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 Maar, dat is de lekker slimme keuze met heerlijke hoofdgerechten. Al vanaf 12,95 euro dranken inbegrepen. En buffetten aan volonté. Oh, wat? Harig? Nee, jarig. Hoor weer wat men echt tegen je zegt. Met hoortoestellen van La Perre. La Perre, wij maken alle oren blij. Al 75 jaar. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Nou altijd Geert Vlieger, Peter van de duizend kilometer van uh, Kom op tegen kanker, die ons daarnet even getoond heeft. Je kan die fiets ook zien in de app van Radio 2 en VRT1. Dat is heel veilig als er auto's langskomen. Wat gebeurt er dan, Geert? Uh, dan krijg ik een signaal op mijn, uh, mijn Garmin-toestelletje, op mijn fietscomputer eigenlijk, dat er een auto achterkomt en dat ik uh, uh, voorzichtig moet zijn. En die, dat licht gaat dan ook knipperen, dus die auto weet ook van, let op, er is een fietser. Dus uh, allemaal iets veiliger onderweg, zeker als je zoals vanmorgen Brussel moet uh, doorkruisen. Ik heb dat nog nooit gehoord. Nee, ja, het is ook toch vrij nieuw? Uh, het is uh, vrij nieuw, maar het is uh, vooral heel handig en heel veilig. Ja. Veilig, hè? Ja, Willen toeristen hebben niet altijd de beste namen. Ook, hè. Uh. Nee, maar uh, laten we zeggen dat we daar inderdaad een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Want er ja. wordt zo heel vaak uh, van de ene naar de andere gewezen. Automobilisten zeggen, die fietsers die letten niet op. En die fietsers zeggen, maar die automobilisten letten niet op. Uh, nee, we moeten allemaal samen een beetje hoffelijker ja. zijn, denk ik. Dat, uh, dat gaat helpen. Een paar weken geleden nog over gehad. Ja. Respect voor elkaar. Hè. Er was nog even een gedachtje van jou. Je kan meer genieten van koers dan van voetbal. Therese Lambert uit Oostende, die wil we even mee discussiëren. Therese, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vertel eens jouw mening over het gedacht van uh, Geert. Uh, inderdaad, dat wielrennen een hele toffe sport is. Ieder voor zelf. En ja. wat er ook gebeurt, die gaan door tot de meet. Ja. En voetballers niet? Nee, die blijven zo rap liggen. <lacht> rollen, rollen voor dood. Die kunnen wel beter acteren, misschien. Dat is toch waar? Ja, dan moeten we natuurlijk oh, dat dat heeft. het taboe even doorbreken. Wat is dat met die voetballers die vallen? Procentueel, de hoeveel van was? de voetballers hebben echt pijn en hoeveel niet? Um, ik denk dat 80% geen pijn heeft en, nee. en 20% wel. Maar ja, als je in de koers valt, dan moet je wel snel recht staan of anders is de koers weg. Ah ja. Als je als voetballer valt, bedoel, dat voetbalveld dat blijft daar. Dus. en Het is af en toe ook wel tactisch dat je moet blijven liggen. Dus. Krijg je dat dan in je opleiding aangeleerd? Want ik vind dat er sommige zijn die toch een acteercursus zouden nee, kunnen nee, gebruiken. Nee, maar je, wil, je wil absoluut winnen en af en toe is tijd winnen om, om die winst veilig te stellen. Ja, ik, ik vind het nu ook soms vervelend, maar ik heb vroeger ook niet anders, alleen niet anders gedaan. Ik heb het vroeger ook wel eens ja, gedaan. elke keer. Nee, niet elke keer. Maar het voordeel was vroeger, als je als keeper blijft liggen, dan moet die wedstrijd ook stilgelegd worden. Want ja, die doelman ligt op de grond. Als je veldspeler bent, dan laat de scheidsrechter vaak nog eens doorspelen dat hij denkt van ja, die staat straks wel recht. Maar als je als keeper blijft liggen, dan moesten ze wel wachten op mij. Maar deze... 80% <lacht> ik vind het, <lacht> ik vind het wel heftig. We zijn nog bezig met een uh, Peter van de Veiling. Je kan dus heel mooie stukken binnenhalen. Je sms gewoon hoed, jas, t-shirt, hemd of schoenen naar 43 42. Lilian Luijts uit Vlierzele, die had nog een goede vraag, sms. Die vroeg zich af of ze de fiets van, uh, van Geert niet kon, uh, kon laten veilen. Zo. En hoe moet je dan terug naar huis? Zo'n probleem is yes, van Geert natuurlijk. Dat is misschien wel de volgende veiling. Dankjewel Geert de Vlier en ook een heel fijne ochtend. Dankjewel. En goed, voorzichtig onderweg hè? Ja, gaan we doen. Dit is case Choice, die staat vanaf de AB in Brussel. was too small to see the beauty of it all yeah. Leah loved him a lot, at least she pretended to He was always on her mind She said, oh, there's a fire Tell you to fall, to fly and fall. I Hier een vanavond feest in de AB in Brussel. Case Choice. Die zijn al even bezig hoor. Weet je hoe lang die al bezig zijn intussen? 30 jaar. Arts. We worden oud. Ja, zo meteen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte Krul, 1 over half 9. Goedemorgen. De leerlingen van 300 scholen in Vlaanderen en Brussel gaan vandaag in het paars gekleed naar school. Het is internationale dag tegen holibie en transphobie. En door paars te dragen willen ze laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. En er zijn vorig jaar opnieuw minder kinderen geboren in Vlaanderen. Het waren er bijna 64.000. Dat is een pak minder dan in 2021. En 70% van de vrouwen die een kind kregen was tussen de 25 en 35.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 Daar komt nu dus nog een flinke som bovenop. Je leest er meer over, ook in de app van VRT Nieuws. Binnenkort kunnen er een pak meer goedere treinen... met elektrische locomotieven door de Waaslandhaven rijden. Dat komt omdat spoorwegbeheerder Infrabel... tien extra bovenleidingen elektrisch gemaakt heeft. Daardoor kunnen treinen die aankomen in Bundel-Zuid... dat is de belangrijkste plaats in de Waaslandhaven... waar veel sporen samenkomen... sneller verder rijden naar hun eindbestemming... en verloopt de transport dus veel vlotter en sneller. De gemeente Beveren laat weten dat er een rookpluim te zien is... van een bedrijf van de Antwerpse haven. Het gaat om een af van een bedrijf. Een bedrijf wil geen roet uitstoten en moet daarom stroom toevoegen. En dat zorgt dan voor een grote rookpluim afvakkeling heet dat. Naast de lichthinder van de fakkel zelf kunnen ook de stoomturbines voor geluidshinder zorgen. In de late namiddag zou de hinder en de rookpluim vandaag weg moeten zijn. En in Gent is het nieuwe verlichtingsplan nu helemaal van kracht. Gaan de lichten in de wijken en deelgemeenten overal vaker uitgaan. De laatste aanpassingen zijn gebeurd. Van zondag tot en met donderdag is het van middernacht tot vijf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 En acteur Tom Lanois uit Sint-Niklaas krijgt vandaag in Frankrijk de titel van Chevalier in de Orde van de Kunsten en Letteren. Met die titel eren de Franse kunstenaars met bijzondere verdiensten. Tom Lanois werd in Frankrijk vooral bekend met zijn theaterwerk. Ook acteur Mathias Schoenaerts en zangeres Axel Red kregen eerder al die riddertitel. De Franse Orde van de Kunsten en Letteren onderscheidt zich in drie rangen. Chevalier officier en commandeur. Het wordt dus Chevalier. Maxima 15 graden vandaag in Oostvla. Andere. Dat heeft wat te maken met een koele noordenwind die ook vandaag nog waait in onze provincie. Voor de rest krijgen we brede opklaringen met zon en droog weer. De komende dagen wordt het geleidelijk aan iets warmer. Zondag is 20 graden, vooraan de 20 graden zelfs zeker haalbaar. En waar staan die files vanmorgen op deze woensdag? Net voor Hemelvaart, Mona. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt staat er een file bij de Centerlo. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval... en je verliest een half uur vanaf Ham. Ook op de E40 richting Gent blijft bij Wetteren... de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Daar sta je nog 10 minuten in de file vanaf Erpenmeren. Richting Antwerpen ook 10 minuten bij vanaf Kruijbeke en vanaf Frans. Op de Antwerpse ring hetzelfde richting Gent... van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel naar Brussel een kwartier... Bij vanaf Peutie en vanaf Everberg. En rond Brussel valt het vanochtend best mee. Op de binnenring 10 minuten extra van Grotbijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring nog 20 minuten tussen Waterloo en Zaventem.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 Proeven van 40 toprestaurants en ontmoet sterrenchefs en TV Koks. Vicky Geunes, Roger Van Damme en Wout Bruzijnen. Piet Huizend komt ook. Antwerpen proeft. Jubileumeditie van donderdag 18 tot zondag 21 mei. Meer info proeft.be. Samen met de zondag Njam en Radio 2. Jouw goede morgen telt voor twee. morgen. Peter en Kim. Radio 2. Baby, can't you see I'm calling? I got like. dan Britney Spears, Margot van de regio. Morgen dan is ze aan de bak tijdens de duizend kilometer van Kom op tegen kanker. Heel indrukwekkend. Elke dag 125 kilometer. Maar vandaag zie en hoor je haar staan in de app van Radio 2. Of ook live op VRT1. Kijk zeker even mee, want het ziet er een heel bijzondere plek uit. Ik zie kostuums, ik zie pruiken in het hart van Brugge. Margot, wat ga je allemaal doen daar? Wel, ik ben in de stadshallen en op dit moment is het hier stilte voor de storm, want morgen deze tijd staan hier 1800 figuranten zich op te kleden voor de heilig bloedprocessie en daar komt echt bijzonder veel bij kijken. Wat je hier voor mij op tafel ziet als je meekijkt via de app of via VRT1, dat is nog maar een peulschil, want in totaal hangen hier 2000 kostuums, 800 pruiken, 240 baarden en snorren en 4000 paar schoenen. En Mathieu Clarisse, jij bent de eindverantwoordelijke, dat is allemaal nodig om dat verhaal van die heiligbloedprocessie bloedprocessie morgen te kunnen vertellen. Dat klopt, dat is juist. We hebben al die kostumes nodig, al die schoenen nodig. En we hebben ook bijzonder veel mensen nodig uiteraard om die processie vorm te kunnen geven morgen. Ja, en die mensen, dat gaat van jong tot oud. Want hier staan een paar, twee paar schoenen voor ons. De kleinste maat is maat 25, de grootste maat maat 48. Dus wie komt er hier allemaal naartoe? In totaal bestaat de processie uit 1800 figuranten die dit spektakel mee vormen. Nee. Gaande van bijzonder jong. bijzonder jongs heeft zelfs geen schoenen nodig, want het is een kindje, een kindje Jezus, of het meisje, beter dat het kindje Jezus als spelen. is Nala, geboren op 28 maart. Oh. Zij is de jongste figurante. De oudste figurante is Paul. Paul is de bijaardier, die is 92. En... Iedereen daartussen, jong en oud, dik en dun... ...die is welkom om onze processie mee vorm te geven... ...voor iedereen die daarnaar uh, wil komen kijken. Dus Jezus uh, wordt gespeeld door een meisje. Dat is 2023, hè. Dat, is, dat is zalig. Uh, maar jaarlijks komen hier altijd dezelfde mensen... Uh, ...vaak meedoen in die processie als vrijwilliger. Maar ja, sommige mensen zetten een beetje uit. sommige vermageren een beetje. Hoe, hoe, hoe, hoe bol werken jullie dat allemaal? <lacht> ja, dat is uh, een redelijk gevoelig punt natuurlijk voor mensen. We hebben jaarlijks een 70 tot 80 procent van onze deelnemers... ...die elk jaar opnieuw komen. En de zeer trouwe deelnemen vaak in dezelfde groep en zelfs in hetzelfde kostuum. Er zijn natuurlijk mensen die doorheen de jaren wat in uh, volume wijzigen. Zeker na coronatijd hebben we gemerkt dat er wel wat mensen een nieuw kostuum konden gebruiken. Dus wat wij doen is, we maken heel de collecties nieuwe kledij elk jaar bij. Uh, die we ruimer en breder en langer maken dan vroeger. Omdat we merken dat mensen dat meer nodig hebben dan enkele jaren geleden. Er zijn nog heel veel kostuums die zo kleine stiekemigheidjes hebben. Die ervoor zorgen dat we die kostuums kunnen aanpassen zonder dat dat zeer zichtbaar is. Met lintjes en verstopte ritsen en zo maken we kostuums soms breder en smaller. Maar dat is een geheim van heel veel mensen weten dat niet. Het is super indrukwekkend wat jullie hier allemaal doen. Echt waar, ik kijk mijn ogen hier uit in de stadzallen. Maar één ding, uh, Mathieu, heb ik hier nog niet gezien en dat is het heilig bloed. Dat klopt, dat is hier niet. De reliquie van het heilig bloed wordt bewaard in de basiliek op de Burg. Uh, wordt daar s'nachts in de brandkast bewaard en is overdag te zien. Morgen gaat die reliquie worden uitgehaald. En dan wordt ze rondgedragen in de stad. Dat gebeurt morgen om half elf met een korte plechtigheid. Daarna gaat de reliquie naar de kathedraal, de Sint Salvaters kathedraal, waar een misviering is, waar iedereen naartoe kan gaan. En daarna wordt de reliquie terug veilig opgeborgen om dan in de namiddag rondgedragen te worden in de stad. En van wie is dat bloed? Het bloed zou van Jezus Christus zijn en zou volgens de legende door Diederik van de Elsas gebracht zijn naar Brugge. Hij zou dat gekregen hebben als dank voor zijn heldhaftigheid in de strijd, in de tweede kruistocht. En heeft dat meegebracht vanuit Jeruzalem naar hier. En daarom is de basiliek toen tot heiligboed basiliek gewijd. Ja, ik geloof, het graag. ik geloof het graag. Maar Mathieu, wat mij um, echt een beetje opvalt is dat jij bent een jonge gast bent en toch engageer, engageer jij je keihard voor een religieus ding. Waarom? De processie is veel meer dan een religieus ding. De processie is onderdeel van de Brugse stadsgeschiedenis. Is het uiteraard gestart als een religieus gegeven? is dan nog altijd. Maar is voor een heel groot stuk stadsgeschiedenis, voor een heel groot stuk folklore van de stad, heel veel mensen komen morgen kijken of komen morgen deelnemen. Niet omwille van het religieus aspect, maar omwille van het feit dat het verbonden is met de stad. Verbonden is met zijn geschiedenis. Voor heel veel mensen is het een familietraditie. Mensen komen samen, de bommen maakt de wafels in de middag, dat wordt samen gegeten en ze gaan met z'n allen kijken. Dus het gegeven dat er zoveel mensen willen deelnemen, jong en oud, dik en dun aan onze processie, dat maakt dat het zo'n geweldig gegeven is. Er zijn zoveel vrijwilligers en morgen zetten wij meer dan 2000 mensen in totaal in. Eh, al die mensen doen dat graag voor hun stad. Dus ik ben bijzonder trots dat ik daar kan aan meewerken. En morgen ziet jouw dag er heel hectisch uit. He. Van hier naar daar lopen we nog een beetje baardlijm, een beetje naaispelden uh, na uh, na om alles rond te krijgen. Uh, ja, ik doe morgen vooral wat problem-solving. Wij zijn morgen eigenlijk nergens ingeplant. Wat wij doen is wat rondlopen en hier en daar wat problemen oplossen. Wij zetten heel veel in op briefings aan grote groepen mensen. We zetten meer dan 250 medewerkers achter de schermen in. Al die mensen weten perfect wat ze moeten doen. Dus eigenlijk zijn Ellen en ik compleet overbodig morgen. En we moeten alleen maar kijken en zien dat alles draait. Wel, ik wens jullie gigantisch veel succes. Er komt morgen al zo'n 45.000 man naar Brugge, of dat wordt oh. toch verwacht. Maar er is nog plaats, dus het wordt morgen ook mooi weer. Dus kom gewoon gezellig af, want het gaat echt kei indrukwekkend worden hier. Het begint allemaal om half drie in Brugge daar. Morgen maar 45.000 mensen en Jezus is een vrouw. En dat zag er zo georganiseerd uit, vond ik. Zeer. Ik had straf. zo wat chaos verwacht, maar totaal niet. Je hebt al goesting om te gaan. Het is morgen hemelvaart en de bloedprocessie die gaat uit in Brugge.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 Someone say, don't drink her potions She kiss your neck with no emotion When she's Radio 2 Ze heeft alles wat iedereen wil Elke dag vertelt men mij Ze heeft alles wat een man begeert Juist daardoor ben ik zo Met een spel. Ze is jong zo, zo jong, jong, zo jong. En toch houdt ze van mij. Ze is jong, zo, zo jong. Zo jong. Zo Niemand is zoals zij. Een beste vriend koopt haar geschenken. Elke man bedient haar op haar wenken. Ze willen weten wat ze zei Dit blijft niet duur, ik weet het wel Want voor haar is Van de Kreuners. Heeft trouwens ook nog bij Radio 2 gewerkt, hè? Walter Grotaars. Ja, als bode en discotaris. Oh Amai. Ja, echt waar. Dus een ex-collega, zeg maar. Radio 2. Peter van de Veiling. We proberen een mooi verhaal te schrijven vandaag. De hele dag kun je voor het goede doel sms'en sturen naar 4342. En je kan er iets voor terugkrijgen... Als jij de gelukkige bent, dan krijg je tussen vijf en zes bijvoorbeeld de jas van Tom Baas. Als je jas sms naar 4342. Wat was het verhaal van de jas, Kim? Uh, de jas van, heeft Tom altijd aangehad bij de opnames van het verhaal van Vlaanderen. Het is een zwarte jas, iets uh -huh. langer. Heeft Donk, een kap. Donker, donkerblauw? Nee, het is zwart. Dat is niet toch donkerblauw, denk ik? Kijk nee. eens op de app voor... Charlotte, Charlotte van het Nieuws is altijd objectief. Wat is dat? Zwart. Dat is toch donkerblauw. Ja, nee, dat is... Oei, oei, oei, Peter. Oei. Oké, okay, over jouw kleuren Ja, maar je hebt mensen straks... inderdaad die zwart en blauw niet uiteen kunnen halen. Is donker. Vijf, dus... Maar het is dus een zwarte jas uh, met een kap. En uh, ja, het uh, sportieve lichaam van Tom Waas heeft daarin gezeten. En ik denk dat hem jou ja, heel warm kan houden. Het is trouwens ook gesigneerd. Heeft er zijn naam ja. op? geschreven, die Tom Waas is nog altijd. Dus... Kurt Manhart, het reet die wil absoluut die jas binnenhalen. Kurt, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Wat zou je met die jas die je eentje hebt? Als er behalen. Waar ga je dat hangen dan? Uh, in een ligging. Oké, okay, kijk, ah, ja. top, helemaal goed. We hebben hier op. Ja, wat is dat een, uh... oh, Hoe noem je zoiets? Charlotte. Een paspop. Een paspop, dat, dankjewel. <laughs> Moeilijk, hè. Ja, je ziet hem op de app van Radio 2, daar. Het is eenvoudig, hè. 43, 42, sms je jas. Kurt, we gaan een beetje concurrentie bijhalen, want er zijn nog mensen die dat willen, natuurlijk. Maar wat is jouw verhaal met kanker? Wel, uh, mijn vader heeft darmkanker gehad. die is er wel van genezen geweest. Uh, mijn schoonzus is, is ook genezen geweest van darmkanker. Amai. Mijn schoonbroer heeft momenteel darmkanker. Oh, mijn nou. andere schoonzus is, is genezen van borstkanker. Mijn andere schoonzus is, is overleden van borstkanker. En een hele goede vriendin van mij, taart, die is overleden aan uh, leverkanker. Wow, wow, wow, dat, uh, dat is veel. Dat is echt veel. We weten waarom we dit doen. Absoluut ja. meer onderzoek. En hopelijk Kurt, komen we ooit tot een kankervrije wereld. Dankjewel voor je ja. sms. En, maar je, ja, mag je nog iets iets zeggen? Tuurlijk. Ik zou ook graag de mensen willen sensibiliseren dat ze meer preventief onderzoek moeten doen. Mm -hmm. En een darmonderzoek, daar moeten ze echt niet fiets van zijn. Nee. Dat is, dat is niet leuk, maar hallo, ik, ik doe het al twintig jaar. En ik had denk ik al lang kanker gehad als ik het niet had gedaan. Dus... Dat is een voilà. heel goede. Hey, oplossing. Laten doen, laten doen. Dank je wel, Kurt. Heel fijne ochtend bij ons. toch. En dank je wel voor uh, okay. je verhaal en de sms. Het is simpel, hè. Hou hem klaar. De telefoon, 43 42 intikken. En dan het woordje jas. Het kan nog heel de dag, maar als je het nu doet, dan is hij toch al binnen.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 Just a step on the ladder. Welke maat? Het is blauw. Nee, het, het is blauw. Hey. Okay. De inspecteur zegt ook zwart. De inspecteur heeft gedronken, zoals elke ja, is <laughs> <So>. <laughs> Maar bon, blijf die eens een missen 43, 42. Jas, hemd. T-shirt, schoenen. Je kan het, hè? Jij kan het licht van de zon ontkennen, jij. Blauw. Elke Spar. dag telt voor twee. Radio 2. mama zei, hou mijn hand vast. Ik zal er altijd zijn. En als het jou past, haal ik je dicht bij mij. Dus ja, nu maar schaad. Je weet al lang, je bent nooit alleen. Ja, dit is wat mijn mama zei. Radio 2. Wim Liebaard ging mee aan boord met onze Vlaamse vissers. Ik denk dat ik kleiner was. Ik hou wel redelijk fascinatie voor de zee. Die reis mondden uit in een programma. En een prachtige fototentoonstelling. Het is de zee die ons roept. En als je erop roep niet hoort, zie je zeeman zee. Sta oog in oog met de vissers uit een jaar op zee. In Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. De Foto Expo, een jaar op zee. Een ode aan de Vlaamse vissers. Meer info op vrtmax.be-doe mee. 2 stelt voor, de spektakelmusical Red Star Line. Dit is New York Waar alle dromen en zullen komen Als je naar Puurs komt, dan weet je dat je van je sokken geblazen gaat zijn. Er is wind, er is water. Echt indrukwekkend. Alle info op radio2.be In het zuiden van West-Vlaanderen ligt het meubelparadijs, Waar je welkom bent altijd wordt verwend met een Geniet nu van zonnige kortingen tot 30% op onze ruime tuinmeubelcollectie... bij Interieur Avenue Gaverzicht. Dat is zalig zonne zonder zorgen. Meer inspiratie in Deerlek of Moeskroen of op gaverzicht.be. In mei keert het Bizarre Ballet Lausanne na 10 jaar eindelijk terug naar Antwerpen. Met Bizarre Fête Maurice. Een unieke compilatie van Bizarre's mooiste balletten. En ook zijn meesterlijke boleroom.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 De boekjes en het speelgoed van TikTok. nu overal verkrijgbaar. Als je als alleenstaande een pakketreis boekt, betaal je niet gewoon de helft van wat een koppel moet betalen. Dat is al bijzonder, maar wat Lea moet betalen is nog straffer, zo haar verhaal. Het is niet.